Aflevering 199 van Gremlin Strike Back Film Podcast, de voorlaatste aflevering aller tijden of ooit aller tijden, misschien niet, nee ooit misschien niet, nee. aller tijden of ooit zelfs. Onlangs, onlangs uh, was ik aan iets aan denken en dat was misschien een beter, een, uh, maar ja nu kunnen we niet meer terug. Hè. De, like, uh, de band Fugazi. Fugazi, hoe dat je ook moet uitspreken. is ze, ze zijn het ook nog in Wolf, Wolf of Wall Street. Laten ja. we straks gaan bespreken. Die, die band is gestopt en ze, ze, ze zijn niet. They didn't break up, but they're in, on indefinite hiatus. Dus uh, ja. ja, dat vond ik misschien dat nou, we Gremlin Strike Back 200. de laatste woord voor de in, indefinite hiatus. Remi hiatus. Remise, eh, remise want, is er, hè? Nee, we gaan een remise, maar remise, nee, remise is toch uh, gelijk spel? De schaken? Of niet? Remise, is dat niet een schaak dat er, dat er, dat er niet schak mat staat, maar dat er ook niet anders mee kunt dan de ene in een stapje naar links, de een ander stapje naar links, rechts, rechts. Is dat niet remise? Maar dus in ga jij dus, dat is eigenlijk een uh, onvoorwaardige zeker, of zoiets, zou je dat ja, kunnen zeggen. Ja. Zo zou ik dat noemen, of remise, ja, ja. Sven. Een draw is dat. Ah, voilà ja. maar, Dus geen een draai Maar in elk geval, welkom in aflevering 199 We hebben er dus al 199 gedaan Dus dat zijn uh, voor de mensen die ons nu pas ontdekken Nog 198 die je terug kunt vinden Op onze, ja, op Spotify Op Apple, Apple, uh, hoe noemt dat? Apple Podcast, maar ook op SoundCloud mm -hmm. Beste mensen, wat dat, sinds de vorige aflevering heb Ik heb dat dus uitgevogeld Dus dat je allemaal kunt downloaden, hè. Behalve aflevering, shit, ik heb nu niet genoteerd 93 was het, die is de last episode Maar Sve Maarten, hij Maarten, had die, dus of ja, ik moet je die nog ziek... altijd doorsturen naar ja, u. Ja. Dus her hem nog? Oké, okay, dus wij hebben hem wel. <laughs> um... Downloaden, kun, kun je daar, dan hebben ze voor altijd uh, Of totdat uw harde schijf crasht of uw computer uh, uh, eraan is Dus in deze aflevering, uh, nee, wacht eerst, volg ons nog altijd ja, he, Nog altijd op Instagram en op ja. Letterboxd, Gremlin Strike Back Gaat ons wel vinden En in deze aflevering gaan we natuurlijk ook weer wat brieven voorlezen De volgende aflevering is de allerlaatste aflevering Indefinite, ga dus misschien ook, je weet het <laughs> niet Dus mijlen kan nog altijd naar Gremlin Strike Back At gmail.com, ook als je dit binnen vijf maanden hoorde, hè Allee, we gaan het niet, ah, ja. niet kunnen voorlezen, maar we lezen ze wel natuurlijk. Hè. In deze aflevering houden we dus uh, nog een laatste keer Out with a Bang, want de laatste aflevering gaan we iets uh, speciaals doen of toch iets om ermee, af te, om ermee mee te eindigen. En in deze Out with a Bang uh, gaan we het hebben over Born on the 4th of July, dat Sven naar voren bracht. We gaan het hebben over The Wolf of Wall Street, dat Martin naar voren bracht. En er was de keuze tussen Hero en Old Boy. Voor de laatste aflevering, um, allez, voor de laatste Out with the Bang en dat we dan de luisteraars laten beslissen hebben. En dat was overduidelijk voor Oldboy, dus de derde film die we gaan bespreken is Oldboy. Um, over Soundcloud gesproken, na, de, na het einde van deze podcast had de, afle de, de aflevering zeker nog anderhalf jaar online staan, want er is net een jaar uh, verlengd bij Soundcloud... En uh, ik vermoed dat we wel wat t-shirts gaan verkopen. Dat we toch minstens één jaar nog kunnen online blijven staan. Het ja. dan natuurlijk van jullie af. Ja, je kunt ze ook downloaden en dan je op uw gemak natuurlijk. Maar als je ze wilt op Spotify blijven terugvinden, De, dat zou ik zeggen. Surf naar gremlinstrikeback.bigcartel.com ...en besteld onze laatste t-shirt die we gemaakt hebben. Op dit moment van opname staat het al live. Dus ik vermoed tegen dat de aflevering online komt... ...dat ik al op uh, Instagram gepost heb. Dus uh, bestellen. Ze zijn ietsje duurder dan onze vorige... ...maar het, is het heeft te maken met de backprint... ...is full color of meer dan één kleur toch, en dat is heel veel duurder. Maar het is wel de moeite, en uh, we maken er amper winst aan, dus het is niet dat het is een dure t-shirt voor in ons zakken te steken is, nee, het is een nee. dure t-shirt, omdat de productie duur is. En, en het is effectief wel een collector's item nu, hè? Ja, nu ja, nu zeker, hè. Maar ja, de ah, ja. ook, hè, want het is, het is weer zoals de vorige keer, je moet, je moet bestellen, en als we genoeg hebben, dan doen we de bestelling, want ja, we gaan niet onder t shirt bestellen voor tot 80 niet kwijt te geraken, of, of 40, of whatever, dus uh, het is uh, En met, we op de, de Comic-Con kunnen staan binnen 40 jaar, mm. like ja, alsjeblieft zeg, alsjeblieft <laughs> zeg. Uh, heb ik alles gezegd voor de intro? God, denk het wel. Ah nee, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Jules de Strooper, Shock and Croc, Buttercrypt Pieces, covered in Salted Caramel, maar hij heeft chance, ik zal ze al opgeten voordat we begonnen zijn. <laughs> maar luisteraars niet getreurd ik ken ook M&M's gele... En die zijn nog niet op. Nee. En die zijn nog niet op, ik ken ook een blikje Fanta, dus uh, ik ben er klaar voor. En als ik deze aflevering niet doodval van diabetes of zo, zijn er voor de rest geen doodjes, Sven? Dat klopt. Uh, er zullen er wel zijn, maar geen, geen noemenswaardige, toch? Alleen, geen noemenswaardige? Ik, nee, dat is misschien on, onrespectvol, maar geen grote namen. Geen grote namen. Uh, ja, Alhoewel, de, de, oh, Dragon Ball Z. Uh, die, die ah ook, ja, die ja, maar dat is, de, niet, is dat film? Ja, ja nee. nee, nee. Uh, maar ja, kijk, we hebben nog genoeg te doen, dus we zullen er dan maar aan beginnen. En ik besef net dat we vergeten bumpers op te lijsten. Dus deze aflevering geen bumpers meer die we uit de doeken gaan doen. niet meer aan gedacht. Uh, maar zijn er nog die we moeten... Als er nog zijn die je wilt goed bespreken hebben... Ah, stuur ze, stuur ja, stuur ze in. in. Stuur ze in, want pff, ik, ben, ik ben een keer deur van. Ik dacht, ja, men zijn precies de belangrijkste wel. ja, bijna. Ik denk ja. het wel. Maar kijk, jullie weten dikwijls beter dan ons. Maar dus, geen dooien, wel facteurs. Oh, yeah. Ook deze maand een enorme bergpost. Dus ga door naar de eerste -ir -ir brieven. Ja, want Out de the Bang... Um... Dat wil ook zeggen dat we nog altijd brieven hebben gekregen van onze luisteraars. En we hebben er weer een aantal geselecteerd die we gaan voorlezen. De eerste is van Dimi Thijs met als Subject End of an Era. Allerbeste Gremlins. Ongeveer acht jaar of iets meer geleden vertelde een dierbaar vriend van mij tussen pot en pint dat hij samen met twee andere filmliefhebbers een podcast zou beginnen. De Gremlins Strike Back film Podcast. Aangezien ik ook best wel, om het zacht uit te drukken, een echte filmfreak ben, zei hij, je gaat toch luisteren? En jazeker, dat heb ik gedaan. Vanaf de release van aflevering 1 tot het bittere einde. Van seconde 1 tot de laatste, met heel veel plezier en voldoening. Elke aflevering minstens twee keer. Eén keer voor de grote lijnen en de tweede keer voor de details. Wat jullie hebben verwezenlijkt is niet vanzelfsprekend en niet te onderschatten. Een trouwe en steeds groeiende fanbase die elke twee weken ongeduldig zat te wachten op de volgende aflevering. Ergens denk ik dat jullie onderschatten welke impact het nieuws dat jullie brachten heeft teweeggebracht. Dat jullie niet ten volle beseffen hoe belangrijk jullie zijn voor zoveel mensen. Iedereen kan iets ondernemen of proberen iets op poten te zetten, maar in mensen hun hart opgenomen worden is niet evident. Je kan iets brengen of vertellen, maar het is wie je bent, wie jullie zijn, die het maakt wat het is en hoe het opgenomen en aanvaard zal worden bij anderen. Ik wil jullie net zoals zoveel luisteraars bedanken voor de fantastische kerels die jullie zijn en voor de tijd die jullie staken in het maken van jullie podcast. Onze podcast. Ik kan niet anders dan een laatste mailtje te sturen. Omdat ik jullie toch wel persoonlijk heb mogen leren kennen dankzij Sven en omdat jullie simpelweg deze eervolle medaille verdienen. Merci gassen. We zien elkaar nog, daar ben ik zeker van. En verder, hoe gaat dat ook alweer? Never say never. Groetjes, Dimi. Dat is toch al een, wow, dat is toch al de schoenen van mij te beginnen, hè? Ja, ja zeker. He. Goh, het, is, het is misschien zelfs crescendo, crescendo, de brieven. Ik weet het niet, <laughs> never, never say never, dat is dat van American Tale, hè? Is dat? Vervol! Yeah, yeah. Never say never whatever you do. Nee? Oh, ach, ik, can, ik, mag, ik heb vorige gezien. week... Vorige week moest ik, ik heb die als kind mega veel gezien. Ja, en vorige eerste. week had ik zoiets van: oh, die wil ik eigenlijk nog graag een keer zien in American Dark. Ken je Thailand, die ja. op DVD? Hebben jullie die ook op DVD? Nee, ik heb die dat op Oh, Ik disk. Niet. Oe, dat is Oeh, ja, dat is de era van de laserdisc, natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Allee, bedankt, Dimi. Schone mijl. Absoluut. Nou, wat was die mooie zin dat er is? Dat... Wacht, hè? Iets op poot te zetten kan iedereen, maar in de mensen een hart opgenomen worden, is ja, niet evident. Was... Ja. Het is dat mijn vrouw niet luisteren naar de podcast. <lacht> zijn, zie zien wel dat ik haar liefste moet er niet meer zijn. zitten. Die koffietafel gaat vol zitten als ik doodval. <lacht> um, ik kreeg een... Uh, uh, nee, wij kregen een uh, brief, mail van uh, Xavier de Pouillon. Met als titel Bye Bye Gremlins. Beste gremlins, jaren geleden leerde ik jullie podcast kennen... ...via een goede collega op mijn toenmalige job. Nicolas Potterij. Deze sympathieke kerel is tenminste één van jullie vast niet onbekend... ...en is de oorzaak van het feit dat ik... ...down the rabbit hole beland ben. Maarten, is dat uw facteur? Nee, nee, nee, nee, mijn facteur is, heeft zijn eigen, allez, had zijn eigen podcast. Hè? Die, die is ermee gestopt. Ik weet niet uh, of dat de facteur had die, die luisteraar was of zo. Ja, die luisteraar en die ook even zijn eigen filmpodcast gehad heeft. Maar die, die mannen zijn ermee gestopt. Ja, maar met, ik geloof dat die terugkienden of zoiets. Zoek uh, luisteraar. Yeah? <laughs> ja? Nee, maar Nico, Nicolas Potrenda die ken ik van op de basket. Hè? Way ah, back when. Die had het ja. een keer gemeld, al, denk ik. toch. En die was ook in... Op Razor Reel denken, de live zeker naar mensen naar één live komen kijken. Nou, ga je dat naar Nicolas de pot, maar Wat is leuk hè, dat Absoluut. We, ons, ons publiek toch wel uiteenlopende uh, uh, um, allee, Job, jobs je, heeft. Ja, dat je denkt van een beetje een beetje een ja een beetje een beetje dus, waar was ik? Rabbit, rabbit hole beland. Ben. Hoewel ik in het begin wat afgeschrikt werd door de lijvige duur van elke aflevering, heb ik het al snel weten te appreciëren. Het toont hoeveel tijd, moeite en ziel jullie in deze podcast gestoken hebben. Wat mij betreft is Gremlin Strike Back dan ook zonder enige twijfel dé filmpodcast van Vlaanderen en dankzij de hoge production value ook een referentie voor podcasts in het algemeen. Ik vertel vast niets nieuws wanneer ik zeg dat mijn watchlist ferm aangedikt is sinds ik naar jullie luister, maar daarbovenop zou ik durven stellen dat jullie na jaren van focus op series terug mijn liefde voor films aangewakkerd hebben. Waarvoor dank. Binnenkort ga ik moeten omgaan met een leemte in mijn podcast-app. Het is niet anders, maar de rust is jullie gegund. Bedankt voor al die uren... <laughs> precies op pensioen. Bedankt voor al die uren luisterplezier en onstelbare filmtips. Veel succes met alles dat jullie in de toekomst ondernemen. We'll always have Paris. Xavier. Oh. Ja, misschien als we met pensioen zijn, dat we weer kunnen uh, return of the Gremlins Deelbier. doen of zoiets. Ja, we'll always <laughs> have Paris uit oh, Casablanca. Hè? Ja, ja, dat weet ik. Oh, ja, ja, ja. ja. Koen <laughs> uh, de Gang heeft ook gemeld Met als onderwerp au revoir gremlins Of au revoir gremlin Ik weet niet hoe dat in het Frans zou moeten zijn Dag Sven, Maarten en Bart, beste gremlins Wacht, ze, moet even scrollen Ik zet te ver Na aflevering 200, en het, nu aflevering 200 en het einde van Gremlin Strike Back Spijtig genoeg nabij komt Wil ik zeker niet nalaten om jullie van harte te bedanken Om mij reeds 198 afleveringen te informeren en te entertainen ik heb jullie podcast ontdekt via een aflevering van Mosselen om half twee van Xander de Rijken waarin Sven, tegen de zin van Fokke reclame maakt voor jullie podcast uh. ik weet weet je dat nog Sven, ik niet? ja, dat is wel in het begin uh, ik weet niet meer wanneer ik Gremlins Strike Back juist ben beginnen volgen, maar ik ben, toen, ben, ik ben toen ook de reeds gepubliceerde afleveringen begonnen terug te luisteren. En sindsdien ben ik een verknochte luisteraar geworden. Ik heb al die jaren genoten van jullie reviews, discussies en filmtips om het loggen van films op Letterboxd. Ook het loggen van films op Letterboxd ben ik jullie beginnen doen. Oh, Door. Oh. Heb je dat nu verkeerd gelezen? Of heb ik nee, ik lezen... nee, doorontbreekt. Ah ja, door, ah, oké. Okay. Ah, ja, okay. Ook het loggen van films op Letterboxd ben ik door jullie beginnen doen. Ondertussen hebben mijn twee zonen ook een leeftijd bereikt, 9 en 11, waarop ze meer en meer van films kunnen genieten, waardoor ik mijn liefde voor film met hen kan delen. Ook films die jullie bespreken hebben, proberen we, indien geschikt voor hem, samen te bekijken. De meid. De Matrix vonden ze beide een van de beste films ooit. Maar die hebben we niet besproken, hè? Nee, denk ik ook niet. En ook Charlie and the Chocolate Factory uit 1971. Hebben we dat besproken Ah, ooit? maar dat, dat zat wel ooit in een summer special van mij. Ah ja. Die, die ze opvoeren in hun theaterles vonden ze zeer goed. Mijn voorliefde voor soundtracks is zowaar nog groter dan mijn liefde voor film. Een live concert of een filmconcert... Van een, film, een, film, sorry. een live filmconcert of een concert van een filmcomponist, well, dat is wel een tonguebreaker, hè. een live filmconcert of een concert van een filmcomponist zal ik dan ook steeds proberen bij te wonen. Van Raiders in Flagee over Hans Zimmer live in een sportpaleis tot een citytrip naar Milaan om de GOAT John Williams te zien dirigeren. Filmmuziek wow, cool. speelt een belangrijke rol in mijn leven, daarom wil ik Sven... Extra bedanken. Mijn liefde voor filmmuziek werd door hem steeds weer extra aangewakkerd door de soundtracks die ik via hem leerde kennen in de podcast. Ik wens jullie veel succes met jullie verder projecten en hoop jullie af en toe nog eens te horen. Voorbij komen in de Focast, DVD-kast, klokslag 12 of gelijkaardige podcast. Gremlins bedankt. Vriendelijke groeten. koende Gang. gang. Ja. Ja, dat is gewoon, ja, het is het mooie na het andere. Hè. Ja, ik ging Toen... nog iets zeggen, maar ik moet nu die zin even teruglezen. Ja, er was iets van die filmsoundtracks dat ik ging zeggen, maar ik weet niet meer wat. Dus ook, ja, koen, dikke merci. En ja. uh, uh, uh, uh, we gaan direct over naar de volgende brief, want daar is hij volgens mij, onze conducteur. Uh, de volgende brief is van Stefan Dogen Going Out With A Bang. Mijne heren. Rip of the band of hoe zeg je dat? Ik hoor het Bart nog altijd zeggen. Ik maar denken, ah ja, bijna het einde van de aflevering. Tijd voor een grote onthulling, een nieuw segment. Misschien een vierde Gremlin, maar nee, damn you guys. Een <laughs> vierde Gremlin. <laughs> Ik leerde jullie kennen in de zomer van 2016. Een wat low point in uh, life, waar het professioneel niet snor zat en mijn interesse in film op een laag pitje stond. Tijdens de eerste aflevering die ik beluisterde, deden jullie iets waar ik nog steeds uitermate dankbaar voor ben. Huh? Jullie stelden me opnieuw voor aan een uit het oog verloren liefde zijnde film. En naast dat won ik tickets voor de avant-première van It's ook dankzij number one fan Kenny Vermeulen. Shout-out naar Kenny Vermeulen. Werd ik in het overzicht top 10 film van 2016 gebombardeerd, gebombardeerd tot <lacht> Sven de dubbelganger ah, dat was ik al vergeten. En maakte ik al eens reclame via de Sono in de trein. Just, voilà. ah, had u daar een keer een filmpje van gemaakt? Ja, maar we mogen ja, we maar niet dat niet delen is... zo, zeker, nee. voor, de, voor zeker nee. te zijn, ja. Uh, en laten we niet vergeten, de AdFundum aflevering. Die is en blijft een van mijn favoriete afleveringen. Goh, de voorbije jaren herontdekte, herontdekte ik parels van films, stinkers van formaat, gniffelde ik mee met de onnozele mopjes, riep ik alleen eens luid op, alleen mannen, de gulder daarna! Lees dit in het Sineclaarse oh, dialect. Dat zal het wel niet geweest zijn. Maar ja, kijk, dat een is... Een beetje. Ja, Oké, Dank u, dank u. En oh, werd mijn film <laughs> een beetje waar, verder gevoed. De rode draad in dit alles, jullie. En daarvoor alleen al mijn eeuwige dank. Anbart, Bart, dank om niet alleen de spleet van Sven, maar ook die van mij alleen zo open te trekken. <laughs> En jij liet me kennismaken met parels die ik anders links had laten liggen en nooit zou gezien hebben. Ja, mijn filmliefhebberij als het ware verrijkt. Daarnaast heb je me ook kritischer gemaakt dankzij jouw kijk- en commentaar op besproken films. En eindelijk weet ik nu wat een DOP doet. En oh ja, damn you, om mij altijd honger te doen krijgen tijdens een aflevering. Merci Bart, echt merci. Aan Maarten. We delen een liefde voor Stephen King, al blijft de marathon geen goed boek. Zegt hij, dat is, dat is iets wat dat hij vindt. Ik vind dat helemaal niet. En geven we al eens onze mening over een film via Instagram of Messenger. Dankzij jou herontdekte ik The Invisible Man uit 33. En zo meteen ook quasi die hele classic monster collection. Ik vond in jou een bondgenoot over de eerste Indiana Jones. Jezus. En ondanks, ondanks ik een de Ridder dobbelganger ben, kwam ik het meest overeen met jou qua filmkoteringen. Al blijf ik voorlopig nou, wel nog weg van horrorfilms met poppen. Merci Maarten, dikke merci. Aan Sven, met jou deel ik graag de liefde voor Amerikaans Popcorn Entertainment, Tom Cruise en Blake Lively. Al blijf ik het moeilijk hebben met je mening over die ene Franse film. Je weet wel de welke. Kom, zeg het. Ja, die. Met Audrey Tattoo. Ja, die geweldige Franse film van Jean-Pierre Genet. Zeg het. Maar het is je vergeven, want je liet me kennismaken met Silverado en uiteindelijk zwichtte je ook voor Mad Max Fury Road. Op mijn bucketlist je handtekening op mijn Torpedo Blu-ray. Allee, het is toch pedo. Merci Torpedo. Sven, merci. Nog een laatste welgemene dank u wel, mijn heren, voor 200 aflevering vol luisterplezier. Het gaat helaas niet meer hetzelfde zijn zonder jullie. All good things must come to an end. En ik sluit graag af met de woorden van Peter Pan. Al vond ik de Kirk-versie beter. Second star to the right and straight on till morning. Groeten, Stefan. P.S. En als jullie... In zijn trein nemen, zoek dan naar de begeleider die nog steeds met trots zijn pin op het uniform draagt. Mooi, hè? Ja, ja. heel mooi. Dat is heel precies zoals dat het dood zit. Maar je zit nog niet dood, dat gooide keer alles wat de mensen zeggen, als je ja. Ja. Ja. Bent, zo zeggen hadden er niet meer zijn. Ja, obituaries. Ja, ja obituaries. Ja. Is er nog één? Thomas Gabriel. Het einde. <laughs> ja, weer al. <laughs> Dag heren. 23 januari 2023 zat ik op de fiets, luisterend naar aflevering. Dat moet 2024 zijn zeker, hè? Ja, ik weet niet wanneer dat hij op die fiets zat, tegen. Dat zou 2024 moeten zijn, had ik op 23 januari 2024 zat ik op de fiets, luisterend naar aflevering 196 van de podcast. Toen ik het nieuws vernam van jullie nakende einde, werd ik onwel en belandde ik in het Albert-kanaal. Na een heftige reanimatie werd ik vier weken lang kunstmatig in coma gehouden. Ik ben het ontwaakt en stuur daarom deze mail nu pas. Zoals zoveel ben ik een luisteraar van het eerste uur. Nooit eerder heb ik een mail gestuurd, maar het gevoel, nu of nooit, is sterker dan ooit. Bij deze, een mail. De podcast was acht jaar lang een tweewekelijks vertrouwd onder onsje. Het is alsof je favoriete serie na acht jaar stopt en je achterblijft met een leeg gevoel, alsof je drie vrienden verliest. Heren, bedankt voor de voorbije acht jaren. Ik ga de podcast en vooral jullie missen. Hasta la vista. Thomas Gabriel. PS... Het verhaal van het Albert-kanaal was niet waar. Maar zo ervaarde ik het trieste nieuws wel. Hihi. -hi. En jullie <laughs> nog onze verhalen, waar of niet waar, met onze lives? Ja! <laughs> ja, ja, ja. Maar ja het was dat tweede cool. dat, dat, dat we gedaan hebben was wel tof. Dat was die vertaling van die. Eh, van ah, die, die bekende die, die dialogen. Die we het dan ja, op ja. de spot vertaalden. Want met een keer gedaan dat het te lang duurde. Dat was de funder beetje af. Maar... Goh, men goh, toch zoveel meegemaakt is samen. <clears throat> En ik ken nu weer de langste mijl aan mezelf gegeven. Sven van Steenbrugge mijlde ook met als onderwerp bedankt voor de mooie jaren. Dag Bart, Maarten en Sven. Ik wou, ik wou jullie zeker nog eens bedanken voor jullie definitief de podcastmicrofoon aan de haak hangen. Net zoals vele fans heb ik ook het gevoel dat ik drie vrienden verliest. Het lijkt erop het lijkt erop dat er een grotere leegte gaat overblijven, aangezien al de gegeven alternatieven voor filmpodcasts zelfs niet tot aan jullie enkels kunnen komen. Al zeker niet aan die van Sven, maar dat geeft misschien meer met, mee met lichaamslengte te maken. Maar zijn de enkels niet bij iedereen op dezelfde hoogte, dus dat veel maar. Ja, kleiner? eigenlijk wel, hè? De enkels ja? wel, hè? Ja, dat is eigenlijk ja? een hele goede vraag. Het dat niet beter te maken met de grootte van je voeten waar aan je enkels zitten? Maar ja, nee, want dat is zelfs dat niet. Maar altijd hij, Bert? Waarom altijd ga je, Bert? 42,543. Waarom? Met de schoenen voor mij gevangen. Nee, maar ik, ik heb 41,5, 42. En Maarten? Afhankelijk van merk 3,44. Nou, wel, voilà. Dus, dan weten we dat ook wel al niet is. <laughs> dus luisteraars wie dat er nog schoenen wil kan doen. <laughs> Allee, dus bedankt om de schoenmaat te delen. Alle twee. Ja, dingen, stompers van Aliens, van Reebok. We moeten altijd opsturen. Ja, Pracht, lelijke schoen. Allee, ja. jong. De goede, de goede. Jullie waren een onuitputtelijke bron voor mij aan films die ik, niet, die ik nog niet kende, maar die ik na jullie uitleg te, heb, te hebben gehoord, meestal met veel plezier toevoegde aan mijn watchlist. watchlist. Ik merkte dat ik hierdoor veel meer out-of-the-box dingen begon te kijken en dat ik films leerde kennen die ik anders nooit had ontdekt. Qua filmsmaak kon ik mij altijd het meeste vinden in Maarten. Dikwijls deelde ik zeer sterk zijn mening over films waar Bart en Sven niet voor te vinden waren en heb ik dankzij hem ook een aantal nieuwe films ontdekt die volledig mijn ding waren. Waarvoor dank. Ook de, de jaren 80 voorliefde van Sven heeft mij dikwijls warm gemaakt voor een aantal pareltjes uit deze periode. Hoewel ik zelf van 1990 ben, heb ik altijd ook een zwak gehad voor een goede jaren 80 film. 1990 Bedankt, die is nog de ethische, <laughs> Waarover later misschien meer Bedankt om altijd de enthousiaste puppy van de drie te zijn Sven, want het werkte soms aanstekelijk Waardoor ik door jou ook een aantal toppers heb ontdekt Bart werd wel eens gezien als de strengen van de drie, maar daarvoor zou ik hem juist willen bedanken. Jij zorgt altijd voor de nuchtere kijk op de zaken, waardoor een er een gezond evenwicht was in de podcast. Hierdoor heb ik waarschijnlijk ook menig middel middelmatige film niet bekeken, terwijl ik dat anders misschien wel zou gedaan hebben. Bedankt om mij te sparen van die vele middelmatige filmuren, zodat ik mij meer kon focussen op het betere werk. Samengevat, hopelijk is dit tot ziens en geen vaarwel. Bedankt voor alles. Here's looking at you, kid. Met vriendelijke groeten, Sven van Steenbergen. Here's looking at you, kid is van de Maltese Falcon. Hè. Dat is geen woord. <laughs> nee. <laughs> Dat is, Dat is ook van, van Blanke. Blanke. Ah, is het waar? De Oscar ...The Room. Sven? hebt u ja? zakken onder uw ogen, ziek? Ja. En dat kan maar één ding betekenen, dat je niet veel geslapen hebt. Nee. Een indigeste. En, dus, we... en dat wil no, dan ook dat zeggen, dat je gisteren... Dat gisteren... nee. Dat hij gisteren waarschijnlijk opgebleven bent. En er is toch maar één reden waarom je midden in de nacht opblijft om naar op tv te kijken. En dat is de Oscars Diaries. Dus gisteren, op het moment van opname, gisteren was de Oscars, hè. Oscars... Is het Oscars 2024 of is het Oscars 2023? 24, eigenlijk. 24, hè. Ja, hè. Ja, ja, dat dus dus van... was de 96ste Oscar-uitreiking. Ja, vertel de keer. Ja. Heb ik het helemaal gekeken? Ja, ik heb van mijn tien jaar uh, elke Oscar-uitreiking gezien, behalve één. Ah? Uh, die dan toen op die moment nergens werd uitgezonden. Uh, dus die heb We, ik niet Weet je nog welk jaar dat, dat nee, was? Nee, uh, mijn dochter vroeg daar vanmorgen ook. Ik, moet dat, ik weet dat perfect als ik de films zie die genomineerd zijn. Dan tegen volgende aflevering weet ik het. Ja. Ja. Dan had je tegen de volgende aflevering je huiswerk gedaan, of wat? Ja, want de volgende aflevering is ook de laatste. Is van dat weet je. Ja. Ja. Ja. Uh, dus ja, de, de, de Oscars. Ik heb kouwe uh, McDonald's gegeten. alleen afgekoelde. Geen een kouwe, afgekoelde. Um, en ik heb uh, wat popcorn gegeten. En het was leuk, want het was een uur vroeger. Eigenlijk. Uh, de Oscarshow. Normaal begint die altijd rond de Heeft dat te of... maken met winter- en zomeruur in Amerika, dat dat vroeger dat is of Dat heeft te maken dat het bij ons later of vroeger begint. Maar nu hadden ze in Amerika zelfs nog een uur afgetrokken. Ah, oké. Okay. Um, want wij zitten nu momenteel nog niet in het uh, uh, zomeruur. Wij niet, hè? Amerika ook niet. niet. Wij niet. Uh, maar dat kan soms zijn dat er een overlapping is, dat het later ja. of... Maar nu hebben ze besloten um, om het een uur vroeger uit te zenden. En dat is eigenlijk... Uh, als ik het goed begrijp, zelfs een paar weken geleden pas beslist. En oh, oké. Okay. Welk uur is dat op TV in New York en in LA? In Allee. New York is dat om 4 uur in de namiddag. Ah. En in uh, LA is dat om zeven uur s avonds. Maar normaal was dat. Dat om kan niet, hè? Eastern Time. Nee, LA is later dan, dan, dan New York, hè? Het is dat he? toch 7 uur s'avonds in New York, 4 uur s middags? Dat kan ja. toch niet? Dat, dat, dat klopt niet, hè? als het vier als het uur is in New York, is het vroeger in LA. Hè? In, in Londen is het ook een uur vroeger dan bij ons, hè? Dat is nog het Westen. Hè? Als kijk, kan u 7, 7 pm. Ja, dat, dat, dat weet ik niet, maar wacht, ik, ik. dus Eastern, ah, Dus nu al, op dit het, moment het is, is New York... Sorry, het is ja, andersom. Nu, nu, nu Zee, is het op dit moment in New York tien voor vijf en in LA ja, tien voor twee. Het is twee. andersom. Dus om zeven ja. uur s'avonds was het in New York. Ja. En om vier uur in de namiddag was het ah, in ah. LA. Maar vroeger was het dus vijf uur in LA en... Amai, het is echt vroeg. Ik kan dat nooit door. Ik dacht dat het altijd zo acht uur s'avonds was in L.A. Ik dacht dat ook wel, eerlijk gezegd. hoor. Nog. Ja, ja. ja, omdat ik, ik, ik, ik associeer dat ook altijd met zo de, de red carpet at night of zoiets. Nee, ja, maar in nee, L.A. is het altijd... wel vroeg doen. Ja, maar toch? de red carpet was, is altijd uh, met zon. Daglicht. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Uh, maar dus, het was een, een uur vroeger. al chance dat ik het nog even uh, had gecheckt, want ik wou eigenlijk... Uh, een dutje gaan doen en mijn een wekker zetten. En dan had ik dus een uur gemist. Want ik kwam om één uur terug op. Stel je voor, fan. Ja, ah, echt. De, en hoe en, en, en laat begon het dan? Om twaalf uur hier al. Op oh, middernacht? Middernacht. Was okay. hier al... Was ah, echt? De is show. De show. Oh, ja, wow, de red carpet weken. start al om elf uur eigenlijk. Oh, ik zat nog niet in mijn bed, toen Om twaalf uur. Eh? Godverdikken. Ik had het nog kunnen zien op I. E, red carpet. Ah, is het waar? Ja. Maar dus, uh, ja, het was Jimmy Kimmel die de presentatie deed dit jaar. Wat een leuke verademing was. Uh, het was zo misschien een presentator waar je zo docht van: oh, cringe. Of oh, slechte moppen. Of gelijk uh, de, bij, de, bij de Golden Globes het geval is geweest. Uh, het deed hij eigenlijk heel goed, Jimmy Kimmel. Um... Maar dat is ook zo'n een, een figuur wat, uh, die, die zit ook niet zo in het love it or hate it kamp of zoiets, nee, vind ik. Die is just... zo heel neutraal, hè? Toch? Wie ja, had Jimmy, een Jimmy? Fallen. Fallen. Dat is niet allemaal tantrek. hè? Nee, maar dat is zo <laughs> ja, ja. niet. Dat, dat is zo, maar... je dat lag... is zo lacht... fake, zo. Je lijkt zo exact... veel te hard. Dat is exact mijn ding, hè? Van Jimmy Kimmel heb je zo dat gevoel niet. Dat hij ja, dat... Voilà. Dat... geforceerd is, zo. Ja. ja. ja, ja. Uhm, willen jullie wat, wat hoogtepunten. Oh ja, ik... ja, Vertel ja, ons is opgevallen, hè? Wat, wat is mij opgevallen? Um, uh, het, een heel leuk item was. Of een uh, gegeven was dat de, de Niro en Jodie Foster samen genomineerd waren. Wat ik me naar Frank viel, pas toen ze het zeer in de uitzending. En de, in 1976 waren ze ook beide genomineerd voor Taxi Driver. Ah ja, ja uh, oké. Okay. Uh, Niet in dezelfde en... categorie maar ik dacht Jodie nee, nee, Foster. Is daar <laughs> iets mee... Ja. ja. Maar, maar die, allee, dat was haar debuutfilm uh, toen. Dus dat was wel een leuk... ...itemje dat ze even... Uh, uh, uh, ...dat dat was te kwam. Mm -hmm. um, ik vond heel mooie speeches. Onder andere die van Divine Joy Randolph. Die voor uh, beste bijrel is gewonnen voor de holdovers. Die gaf een hele pakkende speech. was ook een van de eerste awards die werd uitgereikt. Ze werd ook naar het podium begeleid door Paul Jamati. En ik heb, ik heb bijna... Allee, niet bijna alle, Ik heb veel uh, awardshows gezien dit jaar... En uh, telkens als zij won, was er iemand anders die haar naar het podium begeleidde. Is die altijd... blind of zo? Nee, nee die had uh, altijd vreselijk grote kleren dan <laughs> Ah, dat, <laughs> het was zo. dacht dat die, nee, ja, die veel joek, te dik was beetje... zo dat te doen, hè. Uh, Ja, ook. ook. Ja, ja, ik weet heb ja. ja. het niet voor de heest dus, al. Maar... De holdovers. toch Ja, gezien, ja en... maar ja, ik weet niet of dat er zo een de whale-achtige dikke is. Nee, hè. Nee, niet zo dik, maar... Ja, maar ja, ja. Maar ze kunnen nog uit de voeten, dat bedoel ik. Ja, ja. maar als ze trap kunnen, op moet voor een award... Ah, ja, zijn... is ja. En dit keer was het Paul Giamatti die haar begeleidde. Uh, dat was ervoor nog nooit gebeurd. En uh, die was ook heel ontroerd bij haar speech. Um, een ander leuk ding was dat ze dus altijd vijf acteurs die gewonnen hadden in die categorie, um, de acteur die genomineerd was uh, voorstelde. Dus er was geen fragmenten dit jaar. Uh, ah, totaal geen fragmenten. Nee. nee, dus je had bijvoorbeeld bij de Best Supporting Actress categorie, je hadden dan Jamie Lee Curtis die vorig jaar heeft gewonnen, die stond in het midden. En dan ja. langs, links en rechts stonden er uh, uitgediende winnaars, ook in ah, die ja. categorie. En die zijn en die in hadden... elke naam. En niet alleen een naam, maar ook over de prestatie en ook over of ze een uh, connectie hadden met die Wat dat meestal wel was. En dat was, ah. dat was tof. Ah, um, ja. En bij de acteurs was dat bijvoorbeeld Nicolas Cage, die ertussen stond. Dat dacht ik van, wauw, dat is effectief. Nicolas Cage en een Oscar. Een leven Las Vegas, hè. Ja. ja, maar dat, dat zijn zo dingen dat je vergeet. Mm -hmm. <laughs> Zeker. Ah, die dat is toch Is, dat, die, is, nog, is die, dat die ook niet meer genomineerd nee. ooit geweest? Nee. Of was dat genomineerd geweest? Ja, dat weet ik niet, hoor. Bo. Mm -hmm. En, en Al Pacino, we... dat was er wel om rond te doen WTF. Wat fuck, Al ik heb niet bekeken. Ah, daar gekregen. weet ik niks van. Al Pacino kwam helemaal op het voor de film. <laughs> en Al Pacino is echt zo... Ja, bompapacino, na. Nou. Echt, zo, echt zo een, een, een klein, dik mannetje dat is maar voor overgebogen loopt. of nog altijd aan de, aan de, aan de snuif. Nou, of dat weet ik niet. Nou, ja, ik, nee, maar het verschil met De Niro was heel groot. De Niro zat in de zaal, statig... En als het over hem ging in de categorie beste barrel heel uh, beheerst, niks emotie tonen, wel een soort van fierheid, maar zeker niet van um, serieus wie dat ik zin. Ja. En Pacino komt op tafel op en dan is zo, <lacht> de de een bomp die zo bij iedere voet die drusterijst als dat ze werd, gewoon, gewoon binnensteken of niet oh, oh, oh. dat verschil was wel heel groot echt ja ja ja, ja. Maar, en, en, Dus en die de, doet de ja. envelop open en die zei my eyes see Oppenheimer oké okay. gnominances <laughs> die erop genoemd doel dus gewoon ah, okay. envelop open doen, en zo my eyes see Oppenheimer en dan was zo een uitgesteld applaus, want ja, is, is dat juist of is het niet, ja? Ah, dus de tien genomineerd daar zijn niet Niks. opgenoemd zelfs. Nee. Ah. <laughs> het hoefde voor Al Pacino niet meer. Nee, ik denk dat het de, de een bad maar ik dacht dat is vroeger begonnen, maar het mag toch nog wat veel ja. gedaan zijn. <laughs> mooi momentje was ook Spielberg die on Nolan een award geeft. Dat is uh, ja, de een master die een andere master uh, een beetje de, de fakkel ook letterlijk over, overgeeft. alleen over, die overgeeft, overdraagt. Niet, ook niet letterlijk, hè. Geheerlijk. Ja, nee, maar het is wel zo... Dat zijn wel, ach, nou, over twee grote... Twee grote regisseurs. Sportmannen van de Olympische Spelen die ja. de fakkel doorgeven. Arnold Schwarzenegger en Danny De Vito ja, hebben een heel ook leuk gezien. intermezzo. Ja. Niet alleen als twins, maar ook als allebei een bad guy uit een Batman-film. En hij zei zo... Ah, ook, Who ja, je? Ja. Ik was de penguin in Batman Returns. Oh, I was Mr. Freeze ah, in dan Batman. Ah, dan had Carl ook Michael Keaton in beeld. En hè. De Vito zei... Ja, en die smerige Batman die mij daarna mee gegooid... die is hier vanavond. <laughs> en dan ah. close-up met Michael Keaton en, en nog één laatste vraag wat was dat met John Cena wat, wat was dat die was een kostuum dat was net zoals er eerder ooit een enzo is gewonnen voor Patrick uh, voor de beste kostuums <laughs> <costumes>. uh, dacht <laughs> ik van oh ze hebben daar een Patrickje gedaan in, uh, in LA en ze laten John Cena in zijn pure blote uh, de beste costume design uh, doen maar, maar in die zijn, die zijn lichaam dat is precies like dat, dat, dat is niet echt hè. dat is like zo'n zo action, action figure als ja. De, ja. Ja. dat is echt zot nog zot dan, dan Stallone, vind ik. Eh, of, of dan eh, Schwarzenegger. Dat is lekker. Echt, die hebben precies nog meer spieren overal. Ja, nee? die is ook jonger, hè? <laughs> Ja, maar... Ja, maar, maar, maar, met ja natuurlijk. Steeds, hè. Ja, maar, derste, maar pas op, John Cena, hoe oud zou hij ondertussen al zijn? die had al een, een, een, een pro-wrestling-carrière zich ja, ja. ja, en Stefan is, die is heel populair bij de kids, hè. Met, bij de Nickelodeon. Ja, ja mijn de ook, ook die dat kids, gezien vanmorgen. Kids, Teens, Choice Awards, ah, ja, die, he, die he. ook altijd m mijn, mijn zoon van 18 kan die oh. ook. Ja. ja. Maar ik zou... Oh, oh, allee, waar heb jij dat ooit? Ja, die mijn kinderen kennen die ook, John Cena. Ja. Dat zal een meme zijn of zo, zeker. Ik weet het niet. Ariana Grande had wel het raarste kostuum aan vond ik. Die had er een donsdeken bij. Die kon, die kon dat ook echt, doen. Ja, want die kon echt zo gaan liggen en zo raken onder um, uh, Wat was ik nog. Oh, heel leuk was ook: er was een gast die een Best Sound Award kwam geven. En uh, in plaats dat hij over sound begon, begon hij een analyse te doen over Field of Dreams. Bon. En dat was geniaal. Geniaal. Ja? Dat was echt zo, een, een soort stand-up, maar dan zo over Field of Dreams. <laughs> Ja, je, je, je kunt er niet uitleggen, je, je moet dat zien. En je, je moest erbij geweest zijn. En ja. je moet ook de film Field of Dreams goed kennen om de grap ja, mee te hebben. Daar heb je sowieso ook al een, een zwak voor. Hè? Absoluut, want Field of Dreams was ooit genomineerd voor uh, beste film en heeft toen niet gewonnen. En, en dat wou hem dus ook eigenlijk een beetje zeggen van dat die film ja. eigenlijk toen had moeten winnen. Een heel mooie uh, speech ook van de regisseur en uh, uh, van... Uh, Days in Mariupol. Dus uh, Kijk, te zien, ik heb een berichtje stuur, dat op VRT Max momenteel, zag ik daarnet. Maar ja. nog tot overmorgen dus. En ik denk dat dit online komt niet meer. Die prachtige, die zei van, ja, ik ben een van de weinige mensen die ooit een Oscar heeft gewonnen, die eigenlijk die Oscar niet zou willen. Want als ik die Oscar nooit zou gekregen hebben, zou dat willen zeggen dat ik de film nooit had moeten gemaakt zijn, ja, ja, ja, ja, ja. En dat het nooit En die zei heel mooie woorden, vond ik, van uh, cinema is important. Cinema uh, forms emotions and emotions form history. Nee. Memories, sorry. Memories. Emotions. Cinema forms memories, and memories forms his, form history. En dat vond ik heel goed. En ja, toen ja. um, hij de in een een speech gaf van, ja, maar meer mid-budget films in plaats van 200 miljoen, maakt er 10 van 20 miljoen. Ja. Nou, dat, is, dat is ook een schoen. Hè. Ja. John Cena is uh, van 77, dus die man is 47. Poef. Ja, dat is nog altijd jonger dan Schwarzenegger en Stallone. Hè. Ja, dat wel. Ja. Oké. Okay. allez. Uh, Maarten, hij is nog ja. altijd de MC van onze pronostiek. Ja, of tezij Sven dat er nog iets belangrijks krijg... moet toevoegen? Uh, nee, dat, dat ik on, on, on, nee. Ja, 135 euro heb gewonnen. Uh, ah, ja? Met Emma Stone. <laughs> ik had dus een gokje had je gewacht. samen met Emma Stone gespeeld? Dus oh, nee. ja. De quotering was eigenlijk uh, ridiculous. Ik, die stond 2,35 bij de boekjes. Ik had zoiets van, huh? Lily Gladstone die stond eigenlijk als uh, gedoodverd winnaar. Of um, Maar ik heb toch... Ik had ook nog een beetje gezet op wie, wie is de laatste in de Immemorium... In uh, collage, Kun je kunt erop wedden. Je kunt op wedden, ja. Ik heb Michael, ja, Ik heb Michael Gammon gezet. Dat was, dat, maar ik had 5 euro erop gezet en had ik 335 euro gehad. Ja, maar ja. Maar dat was de nieuwste, Michael Gambon. Dus ik had gezegd, fuck you. Echt waar. <laughs> en dan nog de Carl Withers. Hè, dat zal dan wel de listen zijn. Maar nee, wie was de laatste? Uh. Stond, eigenlijk had ik daarop gegokt. Voor 5 euro had ik ook een serieus bedragje gehad. Want het stond 101. in één. Ik weet niet, is hij van de doei in afdeling? Heel onthouder. Uh. Tina Turner. Ah oh, ja. een fragment uit de Mad Max. Ja. Uh, Allee, dus... Sven, heeft het nu het verteld. Het is nu aan de MC van dienst. Ja, de MC neemt over, maar de MC neemt over met dank aan niemand minder dan Stefan Dupré. Dus ik heb de vorige aflevering had ik de voornaam juist. Stefan Dogen, de conducteur, hebben we al een lezersbrief van voorgelezen. Maar Stefan Dupré, Dupré, Stefan, Stefan, Coma Dupré is dus degene die ons al voor het vierde jaar op rij geholpen heeft met de Oscars-pronostiek. Ik heb zijn uitslag gekregen. Stefan heeft er een mailtje bij uh, gestoken, dus ik ga dat nu voorlezen. Hey Maarten en de andere Gremlins. Voor het vierde en jammer genoeg laatste jaar op rij vinden jullie in bijlage de officiële uitslag van de Oscar-pronostiek. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. In de categorie zal winnen eindigt Sven de Ridder als winnaar met 19 op 24 juiste voorspellingen. Allemaal. wat een, Veel, veel. Uh, wat 83 procent uh, is het hoogste cijfer sinds de officiële start van mijn metingen in 2021. Maar daarvoor had hij nog een keer een straffere score, volgens mij. 21 van de 25 of 26. Ja, het is één keer geweest dat ik echt wel. Ja indrukwekkend goed was. Maar ja, kijk. Ja. Dit jaar iets minder, want Maarten volgt net daaronder met 17 juiste voorspellingen. Het verschil zit hem onder andere in adapted screenplay en mannelijke hoofdrol. Ja, dat is waar, want ik had gehokt op Paul Giamatti. Ik dacht dat dat de verrassing ging zijn van de Oscars en niet Killian Murphy. Uh, Bart volgt op redelijke afstand met 10 juiste voorspellingen. Bart buist dus wel degelijk. Uh, vooral zijn consistente keuze voor Oppenheimer in de technische ja, categorieën deed de hem de tas dat op. Niet, nu, ja, je... nu dacht ik, nu dacht ik zal het meestal zijn het toch altijd die topfavorieten die dat dan ook nog winnen? Ja, nee dus. Um, maar maar vier... hij heeft veel poor gezegd, dat weet ik nog. Veel poor nee. dat ik dan van... Oh. Ja, maar het was ook heel vaak juist, hè. Ja, ja, weet ja. Niet, dat weet ik, zeggen, dat wil ik zeggen. Over de vier jaren heen haalde Maarten met 60 juiste voorspellingen nipt de meeste punten. Hij haalt er twee meer dan Sven en 15 meer dan Bart. Maar ja, het zijn er nu al tien verschil, dus... Tot, ja. tot deze was niet zoveel verschil. In de categorie moet winnen zijn de rollen omgedraaid. Maarten heeft 11 punten op 24 en Sven 10 punten. Ook hier eindigt Bart derde met 7 punten. Um, ik moet kijken of ik nog de rapde procentjes voor de rest erbij kan halen. Dus in de uiteindelijke dus zaalwinnen categorie had uh, Sven dus 83%, ik 74% en Bart 43%. En dan moet winnen was ik 48%, Sven, 7, nee, Sven 43% en uh, Bart 30%. Ja. Ik weet nou is, niet... Waar Sven, je zat juist bij uh, Live Action Short, met Wes Anderson. Ja, en bij uh, Animated Short. Ja, The Boy and the Heron. Ja, The Boy and the Heron. Nee, dat animated Feature ook, maar Animated ah, ja, ja, Short nee. ook. Joko oh, war Ollo. is over. Ja. Ja, jongens, uh, moeten jullie wel... Uh, Teleurstellen. Wacht, er was één categorie dat ik gevonden heb dat we alle drie mis hadden. Ja, van die animatie ook. Nee, animatie. dat is mijn screenplay ja, denk live, ik. live action short. Ik denk screenplay. Ja, ja, screenplay, screenplay, was screenplay was van. In, ik heb vanaf American Fiction. Ja. Ah ja, hij ja, had. Ja, ja, dat is waar. Ja. En, dat en uh, het, is, het is wel heel jammer, uh, maar Letter to a Pick heeft dus niet gewonnen. Dat is jammer. Ah, en daar speet. zaten we alle drie. Uh, fout. nee. Nee, ik denk niet dat we alle drie, uh, wacht hoor, letter to pick. Uh, nee, Sven, hij had die juist, want de, de winnaar was War is Over, inspired by the music of Yoko Ono ja. en John Lennon, toch? Maar Marien, ja. heeft wel gezegd, portings things art direction, portings things costumes en portings things actrice. En dat is helemaal juist, hè? En make-up ook. Ja, dat heb ik denk ik binnen allemaal juist, die portings things uh, dingen. Ja, ja. ja. Uh, Waar dat. That... En uh, wacht even, wat. Screenplay. Is op Disney Plus? Is eh, trouwens, Sven? Je hebt ja. dat ja. nog niet gezien. Uh, hier, wacht even, ik hier. Uh, Dinges ook. Ah nee, en dat is meer over hadden wij ook juist, Sven en ik. En wat geldt, ah. de holdovers, dat was voor. Uh, origineel screenplay. Ja, ja, ja, ja. Oh. Dus ja, maar wat wa wa er eigenlijk veel verrassingen dan? Want uh, al bij al, dus wel nee. redelijke hoge scores van ons. hè. Dus eigenlijk, nee, ik vond ik het, was het een, een relatief voorspelbare zin. Ik je wel, Godzilla minus one. Dat was toch juist. wel. Juist. Ah ja, die hadden we alle drie niet juist. Die, die ja, want ik kon, hij, maar ik kon de creator heeft... zegt, ik zou, zou, zou moeten winnen, Godzilla, om die reden van. En toen, al uh, gezegd, maar zal winnen, de creator. Want het is Godzilla minus ja. one die gewonnen. Klopt, want zal hadden jij de creator, ik ook de creator. En Sven had uh, Guardians of the Galaxy. Mhm. Mm dus dat is in ene categorie dat we achter, met ons drie uh, fout hadden. Hmm. Ho, ho, ho. Oké, okay. uh, Ik ga eventjes terug naar de mail van Stefan, want er is nog een vraag, nog een vraag waar ik al een tijdje mee zit en die vermoedelijk vooral voor ouderdomsdekens fan bedoeld is. In mijn herinnering, herinnering keek ik ergens in de jaren negentig naar een grote filmquiz/show met Karel Heubrechts. Kunnen jullie hier zich iets van herinneren? En zo ja, Vollet. Weet een van jullie. Uh, Michel Vollet, Cinemanie. En dat is de ja, jaren, jaren tachtig. Dus ja, en hij zegt zo, ja, weet een van jullie nog hoe dat heette en hoe dat ging. Dus dat was, dat was niet Cal Heuberg, zeggen jullie, maar Michel Valet. Ja, dat kan zijn dat je dus Heuberg er ik, ook ja. een had, hè, Maar ik, als het, Cinemanie was een quiz à IQ-quiz, maar dan over film. Dat heb ik uh, nog gezien, Ik heb er Volgens een boek ook van, met configuratievragen, wat heel leuk was. Dan had zo twintig uh, configuratievragen die je moest oplossen. En op tinder einde moest je dan zeggen wat de link was tussen al die vragen. Mm. Um, maar ik, ik, het stond mij wel iets van bij dat Karl zo even iets op poten neergezet gezet dat, dat niet gelukt is. Zo. Oh Een ja. tor torpedo. Nee. nee. <laughs> <laughs> Uh, wacht, weet, weet Stefan nog iets? Wacht, hey. ik vind het alleszins jammer dat er eigenlijk totaal geen filmprogramma meer op de Vlaamse zenders te zien is. Ja, wij allemaal, zeker. Yep. Ik ben Martin Koolhoven, alleszins ook heel erg dankbaar voor zijn drie seizoenen De Kijk van Koolhoven. Volgens mij moeten jullie tot iets gelijkaardig in staat zijn. Rest mij nog jullie ongelooflijk dat, dat, Daar twijfelen we er niet aan, he, dat we dat tot in staat zijn. Maar nee, nee, nee, nee. dat is dat, dat, dat, niet aan ons, hè. Evidentie. He. Rest mij nog jullie ongelooflijk te bedanken voor de vele uren luisterplezier tijdens de ritten naar en van werk, de kooksessies en de afwasbeurten nadien. Ik ga het oprecht missen om mee te leven met jullie interessante discussies. En misschien nog meer missen om vriendelijk kwaad te worden wanneer ik het absoluut niet eens ben met een van jullie meestal fan. Hartelijk dank, groeten, Stefan. Ja, Stefan, bedankt voor de vier jaar en in maart elke voor onze. Ja, dat is heel, heel hard geapprecieerd. Ja, dat was veel werk, anders moest dat dan nog altijd rap rap doen. Ja. <laughs> We de Bang um, de laatste keer dat we dit segment doen met uh, drie films die we gekozen hebben. Um, en ja, de eerste film mocht ik kiezen of die niet op het lijstje staat, omdat we ze weer chronologisch doen volgens uh, jaartal. Zeker ja, ja. En ja, het, het kon niet anders dan dat mijn absolute allerfavorietste uh, film aller tijden uh, er ook misschien is uh, bij moest staan, alhoewel ik, alhoewel ik er heel veel schrik van heb. Uh, oh, omdat... Uh, is het lang geleden dat hij hem zelf gezien had? Ah ja, nee. Nee, nee, ah, ja. nee, nee Dat is niet zo lang. Allee, maar wel... Wel van... Voor, letterboxd. Letterboxd, ja, ja. Born on the 4th of July, een biografisch oorlogsdrama uit 1989 van mijn favoriete regisseur Oliver Stone. Hij baseerde het verhaal op dat uh, van de gelijknamige autobiografie van Vietnam-veteraan Ron Kovic, met wie hij samen dit bewerkte tot filmscenario. De film werd genomineerd voor acht Academy Awards, waarvan het die voor beste regie, Oliver Stone, en beste montage daadwerkelijk won. Born on the 4th of July, July kreeg daarnaast tien andere prijzen toegekend, waaronder vier Golden Globes voor beste film, beste scenario, regie en hoofdrolspeler Tom Cruise... En een Political Film Society Award ook. In de film zien we onder andere Tom Cruise, Kyra Sedgwick. En Kyra Sedgwick is de vrouw van Kevin Bacon. Kevin en de, mama, Bacon. de mama van Sossie Bacon. We zien ook Raymond J. Barry. We zien ook Tom Berenger, Frank Wally, Jerry Levine, Stephen Baldwin en Willem Dafoe. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik mag, ik mag beginnen al? Oké, okay, ik mag beginnen. Het was niet de eerste keer voor mij. Geen first-time viewing. Ik denk dat dat de derde keer was dat ik Born on Fourth of July gezien heb. Maar het was nu echt wel al heel lang geleden, uh, durf ik wel zeggen. Zo lang geleden dat ik ook op een gegeven moment uh, in het tweede deel, laten we dan zeggen. als Je de... hebt drie delen, hè? Zo, zo gezegd, hè? Ja, wel, ja laten we dan. Ja. Uh, ja, vanaf het moment dat ze naar een ander land gaan. Had ik dat, is zo, het, dat is het tweede, ah, de tweede deel. V ja. Vietnam. Nee nee nee, nee, nee, nee. Want ze gaan, am, hij had dan Mexico in een, een ander land. Ja, ah, voilà. Dat is het ah, Mexico ja Dat is heel ja. de gekomen. Daar wist, Martin, daar wist ik bijna niks meer mee van. Ik vond dat ook leuk. Want, maar, want alles ervoor had ik zo van ja. Nu gaat dat gebeuren. Nu gaat dat gebeuren. Dus ja. uh, maar laat ik beginnen met het begin. Uh, de eerste 10 minuten heb ik achter de rug. En ik, uh, ik moest pauzeren, want ik kon iets gaan, uh, gaan pakken om te drinken. En ik was vergeten hoe indrukwekkend dat ik dat vond. Ik vond die eerste tien minuten, ik kreeg ja, er ben, al he? kippenvel van. Ja. Ik, ik werd er al emotioneel van. Ook zeker vastgeholpen door um, de, de thematiek, de, de, de muziek van, van John Williams. Het is onwaarschijnlijk, is, is, is onwaarschijnlijk ja. mooi. In, in dus Under is Force dat een baseballwedstrijd begin? Uh, deels, alleen een de, stukje, maar de ook optoft, parade, de parade. Het was vooral de parade eigenlijk. Zee? Dat ja, ja, ja, dat ja, ja, mij ja, bij ja. de keel, alleen dat een krop in de keel. Ja, allemaal echte veteranen uh, trouwens. Ja, ik, ik weet nog in de tijd dat ik daar wel wat dingetjes over opgezocht heb, omdat ik dat onder de indruk was van die film. En ik kan mij inderdaad ook herinneren dat ik daar eens had gelezen dat hij effectief veteraan was, maar, maar gewoon altijd vet. Dat hij uh, van zo reageert op een geluidje in die parade. En dat, ik weet niet, dat, dat deed onmiddellijk iets met mij. Maar na, ik had het zo zeggen: na die eerste tien minuten voelde al dat je naar een, een, een, een film aan het kijken zit. Waar dat er een gigantisch goede regisseur achter zit. Die visie daarvan, de manier waarop dat uh, geknipt is. De, de, de keuze van. Uh, om op bepaalde momenten over te gaan naar slow-motion shots, en ik spreek dan enkel nog maar van die eerste 10 minuten, maar voelde direct van, wauw, dit is echt indrukwekkend gewoon. Er is heel goed over nagedacht, over hoe je dat, dat verhaal wilt vertellen, en dat, dat, dat, dat, dat grijpt u onmiddellijk. Dus ik was al direct invested om, om ja, verder te kijken natuurlijk, en ook met dat hoofdrolpersonage van die, die Ron Kovic. Uh, wat dat volgt, was dus voor mij niet geheel onbekend. Hè. Ik ging mee met de Cadans, maar ik wist de, de, de, de, de tijdslijn die toen kwam, dat, die, die wist ik. Eén uh, dingetje was mij opgevallen. Ik dacht dat er zo de training, dat daar iets van, van de training ook nog in zat. Dat was ik wel vergeten dat daar niks van uh, in zat, van, uh, als hij bij de Marines gaat. Maar uh, ja, er, is, er is dan uh, zo'n scène in de diner of, waar dat hij met zijn vrienden aan het zeggen is dat hij hem gaat uh, inschrijven en... Dat gesprek aan die tafel vind ik zo goed. ook. Waar dat één toch heel sceptisch is en dat dat, dat, dat, ja, hoe dat dan naar voren gebracht wordt. Dat dat allemaal propaganda was. He, hoe dat er in, inderdaad, gelijk dat dat in de film ook gezegd wordt, dat er echt een hele generatie bijna is van jonge mannen die voor de verkeerde reden naar, in, in een oorlog uh, terecht zijn gekomen. Waar dat ze niks te zoeken hadden. Waar dat Amerika ook op zich niks te zoeken had. Um, Rietje, waar we ook de, de, ja, de, de, de, de heldendaden de, de, de van de van de, van de vader. ja, ja, dat he? komt inderdaad ook wel. Hè, want uh, mijn vader, ik dacht dat, gedaan en mijn grootvader zat in, in die oorlog. Mijn grootvader zat in, in Frankrijk in, in 1918 en dan de Wereldoorlog 2, en nu ga ik dat doen. Maar ik vond dat, ik vond dat zo. Ik weet niet, ik denk dat het misschien ook is omdat ik nu wat ouder ben en dat ik zelf uh, een kind heb, wat dat natuurlijk bij een vorige visie niet het geval was, en dat was al zo lang geleden denk ik dat daar misschien bepaalde aspecten van die film nog dichter bij mij kwamen. Zo. Ik vond ook dat die ouders van, van uh, Tom Cruise dat Super, verschrikkelijk he? goed spelen. Ja. Um, en wat ik heel leuk vond in dat... Want hoe lang duurt de film? Twee uh, uur vijfentwintig, denk ik. Mm -hmm. um, wat ik goed vond, um, is dat, dat er heel veel gebeurt. Uh, pak weg dat eerste uur, uur twintig uh, uur of zoiets. Um, ik ga wel zeggen dat wanneer de oorlog gedaan is, dat ik vind dat er iets minder variëteit zit in de belevingen van het hoofdpersonage. Ik vind dat je als kijker, het, is het tempo sneller in het eerste uur, eerste uur tien, omwille van alles wat er gebeurt. Niet alleen omdat er een leeftijdsverandering ook uh, aan de gang is, maar het tempo is hoger om, omwille van al de feiten vanaf het moment dat hij terugkeert, ligt dat wel lager. En ik dacht dat, dat, dat ik dat misschien negatief zou vinden, of ik, maar ik vraag me nu nog altijd, ik sta me nu nog altijd te vragen, is het omdat ik het minder, iets minder goed vond daardoor, of omdat ik een beetje nerveus werd door de dingen dat hij dat wel nog meemaakt, en dat ik dat eigenlijk een beetje erg vond of zoiets voor hem. Dus ik ben daar niet geheel aan uit. Dat is Wat de dan... actor, hè? Ja, ja, ja, ja absoluut. En, en, en Tom Cruise is, is, is fantastisch in die film. De rol die, van de, zijn leven. Dat is, dat is... En hij was 425 toen. Ook de, de make-up en de, de make en, en de costume design. Op het einde van Born of the Fourth of July... Ik, ik, geloof, ik geloof dan niet dat hij maar 24 is daar. Dus die maakt echt een hele mooie metamorfose uh, doorheen, doorheen die, die film. Ik weet nog toen dat... Uh... Toen dat, dat gezegd werd, ook door de making of, uh, ziet Ron Kovic dat ook zeggen van. Toen dat Oliver Stone met een boek wou verfilmen en dat kwam af met. En Tom Cruise gaat dat spelen, had Ron Kovic zelfs zoiets van. Uh, huh? What? Are you kidding me? <laughs> Tom Cruise? Um, wat, wat had hij daarvoor eigenlijk al allemaal echt van. van was dat Tom, eigenlijk zijn Tom eerste actie? Was dat een rol? actie? Nee, Color of, of Money? Dat ja, ah, was money. ook wel een dramatische rol, ja. Ja. ja. Ja. Dus Whiskey je is wel al iets, ja. Ja, maar ik bedoel, zo, meer van dat soort rollen altijd nog niet superveel Tabs. gedaan. Dat ken ik zelfs niet. Maar um, uh, wat ik goed vond, is dat de introductie van, van, um, ja, van één, één, één acteur dan in, in Mexico zit, wat dat voor in een paar scènes echt voor vuurwerk zorgt, vond ik echt een hele goede uh, casting van, ja, van Willem Dafoe, dat is nu ook geen spoiler Um, maar ook leuk, want er zitten heel veel bekende mensen in. Tom Berenger, Tom Sizemore zit er ook in. Mm -hmm. uh, heeft niks te, ik kreeg niks te zeggen, maar gewoon die paar scèntjes dat hij zit, vind ik dat ja, dat is Tom Sizemore en dat is goed. Er zitten ja. een paar Baldwin's in, in de ja. film. Berenger is ook een, een, een beetje uh, de callback naar Platoen. dan hè? Ja. De, de acteur wat Platoen. Dat dat folk ook, een... De foe ook, hè. De foe ook, Ja, de foe ja, ja, ja, ja. Maar Berenger in een, een... Ja, mini-mini-roll okay. ja. Maar dus, ik, ik heb opnieuw naar een hele goede film gekeken. En het, ik zeg het, het, misschien het enige minpuntje dat ik kan geven, is dat wat ik zei van, van dat de variëteit misschien iets minder is van de dingen die hij meemaakt. Maar ik, ik kan nog altijd niet zeggen of dat, dat, dat, dat, niet, dat ik daar gewoon niet was omdat ik daar een beetje nerveus van werd, omwille van wat dat in een gast moet doormaken. Uh, maar het is een hele, ik vind dat een hele betekenisvolle. En ik voel ook dat dat historisch heel accuraat is. En, en een hele mooie... Uh, blik geeft op, op ja, wat de Amerika eigenlijk gewoon allemaal verkeerd heeft gedaan, niet omwille van de oorlog, maar hoe dat ze omgegaan zijn met die gasten dat ze daar naartoe gestuurd hebben. Nee, als je kijkt wat dat er dan gebeurt in die ziekenhuizen, dat is, dat is mensomterend, hè? dat is verschrikkelijk. Hè? Dus uh, een hele belangrijke film nog altijd uh, voor mij. Bart. Ja, um... Born on the 4th of July, uh, het is de tweede keer dat ik hem gezien heb, en de eerste keer dat ik hem gezien had was eigenlijk helemaal aan het begin van de podcast, Maar ik wist dat dat Sven zijn favoriete film ooit was, dan dacht ik van ja, moet dat nu toch ook wel een keer gezien en natuurlijk kende ik die film natuurlijk, maar dat was er gewoon nog niet van gekomen. En wat ik me dus herinneren van de eerste keer, dat ik de film zag, was dat dat eigenlijk niet was wat ik dacht dat het was. En raar maar waar, nu had ik dat weer. In mijn hoofd is deze film, wacht ik, ik heb het hier ergens genoteerd, is dat... In een helft in Vietnam en een helft in een rechtszaak. Met andere woorden, Full Metal Jacket meets A Few Good Men. Ja, ja. <laughs> en ik weet nog... Die film ken ik van in de videotheek. Ik, ik zie me nog staan dat ik die doos vastpak en dat ik naar die achterkant kijk en dat ik er een foto zie staan van uh, Tom Cruise in een rolstoel. En in mijn hoofd was dat altijd dat dat in een rechtbank was. Dat is, ik weet niet waarom. Misschien had ik een trailer gezien rond die periode van A Few Good Men... En nu ook weer, op het einde van die film, ik dacht ook weer van, shit, ik dacht nu echt weer dat dat veel meer Vietnam was en, veel, en een rechtszaak. Maar, dus dat was een beetje iets dat ik op voorhand wilde zeggen, want dat was weer mijn verwachting toen ik erin ging. En die verwachting was... alleen niet die verwachting, dat was wat die film in mijn hoofd was. En het was pas tegen het einde dat ik dacht van, is er nu echt geen rechtszaak in of zo? Allee, ondertussen had ik wel gezien dat Vietnam een, stukje, een klein stukje is van deze film. Um, dus de tweede keer dat ik hem gezien heb, film is trouwens... Uitgekomen, white release, op 5 januari 1990. Dus de, de film had een limited release gekregen in Amerika op 20 december 1989. Dus eigenlijk is dat een film van de jaren 90. Nee, eigenlijk is die van de jaren 80. Maar ja, is, wat een is fan. Ja, die is toch van de jaren 80. Alles dat in het eerste jaar van 90 uitkomt, is toch jaren 80. Ah, ja, ja, zo bedoelde hij. Ja, ja, want dus... is inderdaad bijvoorbeeld, als je hem zoekt op IMDb, staat er volgens mij 89. Als hij hem invoert op Letterboxd, is het 90. Ja. Ja, voilà. het is, uh, dat is gedaan voor de Oscars, voor nog meer te ja, kunnen ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Uh, ja, dus Born on the Fourth of July begint en ja, het staat op, op, op de kaft, de Amerikaanse vlag, de titel van de film, de, de parade, inderdaad. Het is echt heel duidelijk America. Hein? America, America, America, de All-American boy, de hey, wrestler, de baseball, de, wat doet hij nog? Geboren uh, the the Fourth of July, of dat dat echt met die gast was of niet, dat weet ik nu niet. Of dat er een beetje de, de vrijheid was van, uh, van het scenario, je, de high school sweetheart, dat hij dan toch uiteindelijk mee zou trouwen, moest hij niet naar Vietnam gaan. Allee, heel, heel de het. En eigenlijk is dit een beetje wat Killers of the Flower Moon doet. Dat is gewoon een deconstructie van de American Dream. Dat zit in zoveel lagen in dat verhaal waarover over later iets wel wat meer. Maar het is dus over een all-American boy dat eigenlijk gewoon teleurgesteld is in zijn land, ondanks dat hij een grote patriot is. Um, ook ook niet, niet onterecht, natuurlijk. Um, Hans, wat Een beetje Oliver Stone zelf ook. Ja, ook Vietnam-veteraan, natuurlijk. Ja, maar um, ook die teleurstelling, terwijl hij ja, ja, ja, zelf voilà. een patriot was. Uh, voilà, voilà, ja. Uiteindelijk had hij Poetin gaan interviewen. Ik eh. uh, weet allemaal hoe dat zit. Um, dus dat eerste stuk... Dus ik volledig mee. En Tom, baf, dat eerste shot van Vietnam, het schoenste shot van heel de film. Ik denk dat de plaats er nog een keer terugkomt, zeker? En, dat in zwart-wit? Ja, voilà. keer in... een close-up. Nee, hm? hier, in de nee, verte. een silhouet nou, ja. met een oranje, oranje achtergrond. Prachtig shot. Trekt een beetje op die hoest van die Francis Ford Coppola-film van Indicator. Um, die, ah, die oorlogsfilm ook. Uh, A Guard of Stone, ja. Die ah, ja, ja, ja, Van de Indicator trekt er een beetje op. Prachtig, prachtig shot. Um, maar een heel word redelijk lyrisch over John Williams' uh, zijn soundtrack. En Sven ook natuurlijk. Ik vind dat niet zo goed werken. In de warzone vind ik het een beetje te, te prominent, te dobbelop. En ik stoorde me er een, een, een beetje aan. Um, wat me eigenlijk ook wel een beetje aan stoorde, is zo de, de symboliek die er zo niet genoeg Verborgen, alé, dat het een beetje on the nose is. een Yankees pet die hem niet meer past, hé, want de kleine jongen wordt groot. De ouders die de nieuws verzetten van over Vietnam naar een, naar een gameshow, hé. Amerika steek zijn kop in zand Het zijn er zo'n 4, 5, 6 van die dingen die dat bezen, ja, dat is nu voor mij toen toch wel een beetje te prominent. Alé, ik moet niet allemaal door hem, want als je een paar keer in een film zegt van ah, ik zie wel wat hij aan het doen is, stoor ik me er wel een beetje aan. Uh, 89 hè? Ja, toch nog. Allee, ja. Platoen is minder zo neus en vertelt een beetje dezelfde boodschap. Niet dat hij hetzelfde Platoen verhaal begint vertelt. Het begin met Adagio for Strings. Hmm? Allee, Platoen begint met Adagio for Strings. Het, het nummer dat op elke begrafenis wordt gespeeld. Dat vind ik toch redelijk ondenoos. Ja, maar allee, hier zit toch heel die film. Ik, allee. Maar zie, je dan, zie ik zie zeker dat hij aan het doen is. Ik vind het dan jammer dat. Ik dat, vind dat, het, vindt het dan jammer dat de, de, de keuzes van Stone om zo ondernomen te zijn. vinden dat niet geslaagd dan. Nee, want allemaal uit het verhaal. Zo. Want, allez, dat is iets dat er zo op papier. misschien wel clever is, maar als je dat dan zo ziet. Dan ben ik van ja. doet dat wat subtieler. En als dat ene keer passeert. Van, ik ken er twee genoteerd. Ik heb er drie, vier, vier, vier vijf, zes. Heb ik er zo opgemerkt dat dacht, ah ja, hier is het weer zo'n klein dingetje, zo. bijzat er iets in het hospitaal ook is, dat, zo juist. Allee, het stoorde me er een beetje aan. Uh, ik vond ook, tegen het einde toe, was het, allee, Maarten, vond de make-up goed, vond het wel de, de opgeplakte snorrenparades. Hè. Uh, dat, dat passeerde, allee... Als ja, ik snap je zo het dan We er wel een beetje veel mensen van die snorren al. Allee, ik heb natuurlijk van je onder de blu ray gekregen, dus dat zag er allemaal wel Crisp. goed. Crisput. maar, maar die, die opgeplakte snorren. En uh, Tom Cruise verkoopt dat heel goed, die, dat leeftijdsverschil en zo, maar de scène dat hij ruzie heeft met zijn moeder, dat vond ik echt niet goed gespeeld. Ah oh, nee, om, ik vond dat heel sterk. Als hij als een oh. dead penis bezig is en zo, ja. dat vond ik, ik... Nee, ik vond dat... Nee? Nee, ja, ik, ik vond ja. dat... Dat hadden, allee, dat hadden we er ook uit, maar dat, was, dat vond ik eigenlijk. Like, ja, ik kan nu zeggen, wel, maar niet kunnen, maar. Dat, dat was een beetje haaks en dat geloofde ik niet, niet helemaal. Um, voor de rest, ja, dat is een degelijke film, hè, maar ik ken er zo niet het, het extra goede filmgevoel bezig. Ah, okay. Misschien ook een beetje door dat dat in mijn hoofd een andere film is met dat Vietnam en die zou. Misschien doet dat er een beetje toe. Want dat be Eigenlijk wist ik niet meer zoveel van die film. Ja, natuurlijk, als ik dat al pijs, dat die twee dingen zijn. Dat begin vond ik inderdaad... Dat vind ik eigenlijk het beste aan die film. Dat er zo... Allee, die, die, die, die jongen die, die groter wordt en natuurlijk, ja, het stuk in de hospitaal is ook wel, ook wel goed maar al de rest is zo ja, dat is oké, okay, maar ja oké, okay. het eerste wat ik wel, wel kan is wel duidelijk een hand van een regisseur, dat wil ik ook wel zeggen dat is iemand met een visie, dat, voel, dat voelde wel ook in montage, dat is ook een Oscar gewonnen voor montage en zo dus, en ook, het is eigenlijk per toeval want dat komt er volgens mij niet op te voortijden dat dat waar gebeurd verhaal is hè. Want ik, ik denk waar, het begint based on based on the, the novel by Ron Kovic of zoiets denk ik denk ik. Ah, wel, ja. Maar ja, toen het moet al weten, ah ja, Kovic dat is zelfs, Allee, het was maar omdat ik op IMDB zat tijdens, voor iets op te zoeken, dat ik zag, ah, Kovic het geschreven, dat, ah ja, dat is juist, dat is echt, effectief echt gebeurd. Wat ik vroeg me dat wel even af, maar ik was ja. dat dus vergeten. Um, voor de rest, goh, heb ik alles gezegd als ik hier nog mijn notas krijg, jo, denk het wel. Wat um, dat wel waar is, daar wil ik nog even over inpikken, over dat, de, de snorren, het snorrenfestijn en zo, uh... Ik, ik, ik, ik, de eerste keer bijvoorbeeld, als hij terugkomt, dat hij van de, dat, dat door de stress dat zijn haar ook zo wat verandert, dat dat veel dunner wordt en, en dat, dat dat kapsel anders was, dat is wel eens zoiets van: dat valt u onmiddellijk op, gevoeld ook van ja, dat is niet echt, laten we dat maar zeggen, maar dat passeerde wel dan. Ik, dus, dat was zo gewoon zo'n eikpunt, oké, okay, het is mij opgevallen, maar omdat hij dan zo goed staat acteren of zoiets, ging er ook wel in mee. Um, mm -hmm. Het enige wat dat er wel niet verandert, is zelfs al is hij op zijn vuilst, bleven zijn tanden wel spierwit. Dat is mij <lacht> <Ja>. wel opgevallen. <lacht> Sven, ja. verkoop het, jongen. verkoop het. Oh, verkoop het. Um, ik zag die film toen ik 15 was. Uh, en... Ik, ...zeer kort door de bocht, maar eigenlijk wel... ...hoe meer ik erover nadenk en hoe meer ik hem zie... ...en hoe meer ik aan voorbereiden was... ...wat ik kan vertellen hier in de podcast... ...is dat wel de film die in mijn leven heeft veranderd. Um, ik ben een, echt letterlijk een andere mens geworden door die film. Ik heb nog zo'n twee films, Under Fire en Missing. Dat zijn ook twee films die voor mij zo'n uh, life-changing moment waren. Maar hier moest ik die film niet gezien hebben op het juiste moment... Op mijn 15 jaar was ik nu een Trumpist. Sowieso. <lacht> Sowieso. Ik weet, dat, ik weet dat. Want ik was voor Born on the 4th of July. Amerika, Amerika. En, en, en alles is goed in Amerika. En, alle, en de Amerikanen hebben altijd gelijk. En dit en dat. Uh, iets dat nu uh, gekanaliseerd is. En, en wat ik in, in een goede perspectief kan zetten. Ik ben altijd Amerika-van. Want die film heeft ervoor gezorgd dat ik geen... Uh, right-wing Amerikaanse trumpist zijn geworden. En ik vind dat... Ik ben daar Oliver Stone nog altijd dankbaar voor. Waar moet dat maar zeggen, he, want hij is in Brussel. Godverdomme, jongen, echt waar. <laughs> <laughs> maar allez, dat film zoiets kan teweeg brengen, dat, is, dat, dat, dat, dat onderstreept er maar het feit van hoe belangrijk dat film kan zijn in een leven van een, een opgroeiend tenere jongens die zijn hersenen nog niet helemaal ontwikkeld zijn, gelijk dat ze moeten ontwikkeld zijn. En ik, ik kwam letterlijk uit die cinema, en man, ik, ik, ik weet dat ik toen iemand tegenkwam, die in een videotheek werkte, in het Centricenter. Center. Omdat, ik, ik ging er altijd na een film, ging ik met die gast babbelen, dat was zo'n soort tarantino gast die in een videotheek werkte, die ook veel over film. en ik ging altijd zo, ermee babbelen, en die zei letterlijk, amai, waar staat er echt, En daar was... <laughs> en er is nog opgeplakt. <laughs> Maar dus ik was echt... Allee, van, ik was van de kaart van die film. Omdat... Mm -hmm. Ook het begin... Had ik, had, dat om de te zijn en zo... Had ik als 15-jarige niet deur. Ik was oh, nee, mee nee, nee, met dat nee, begin. Dat snap ik wel. Dat begin is een soort van... van um, uh, mesmerizing, brainwashing heat. En als je naar Amerika fliekt en je ziet dat begin... Dat, dat wordt nog versterkt. En wapperende vlaggen in slow motion. En... Later heb ik dan gezien ook dat er op een gegeven moment ook heel veel rook werd gebruikt in de parade, wat een soort van uh, uh, symboliek ja, is. Hè. Ja, voor Vietnam, hè, ja. Ja, nee, en ook voor een, een rook. Ah, voor een dan, smoke, hè. Uh, fog, ja, fog of war of de ja, smokescreen. Ja, zo van, eigenlijk. Hey, je wordt iets ja. voor je ogen gehouden dat Danny niet waar is. Maar in alle kleuren zit in die eerste uh, voorten naar Vietnam, is in de kleur ook red, white and blue, hè. Red, white and blue, in alles. In die, in, dat is... En dan in Vietnam is er ineens, bam... Geel, oranje. Niet meer dat je van Vietnam gewoon bent. Want je ziet nee, platoon groen. gewoon. Ja, ja. En groen. Uh, uh, casualties of war. Dus dat is ook zo. En het besef van die gast, die zoeken Amerika, Amerika dit en dat, en die, er, en die er eigenlijk nog maar just is. Die nog niks zijn gedaan, of die er wel iets mee mocht natuurlijk, dat, dat, ja. dat verschrikkelijk is. Maar eigenlijk nog niet veel battle heeft gezien. Baf, een kogel. En daar gaat. De rest van je leven is eigenlijk geze, geze, veroordeeld tot de wheelchair. Mm -hmm. ja. doorom omdat dat ook maar zo'n stuk is, omdat hij er effectief niet zo lang geweest is. Dat is effectief zo, oh ja, bom. En dan het coming home-dingetje, ja. hopend dat je als held zult worden uh, uh, ontvangen. Gelijk als de voorbeeld: Held, the conquering hero. Hè? Ja, ja. En, ja. En, en dus, en niet. En dat was voor mij, toen ik die, mijn 15 jaar zag ik vond dat ik was daar echt kapot van kapot ook omdat dat Tom Kroos Cruise was omdat Tom Cruise een held toen al was van mij en die dan ook zo niet gelijk een held werd behandeld ik vond dat dat was al de juiste knopjes weer de toon ingedrukt en elke keer dat ik die film zie worden die knopjes opnieuw ingedrukt en, en vind ik dat meesterlijke cinema meesterlijke acteurprestaties. Uh, prachtige fotografie ook die fotografie ja. is, is ongelooflijk. Uh, is ook, de, ik denk, de vaste, is dat die Die Robert Richardson, de vaste... Van Tarantino. Ja. Ja, dat is die grijze. Is dat verleden tijd die ook dan Ja, die, die grijze, zo met z'n lang haar, haar zo zo ook, Ja, ja, ja, ja. Um, ja ik weet ja, niet die, of dat die van de Born on the Fourth of July maar het is, want ik weet niet wat dat bedoelt. Ik ga het ondertussen eens opzoeken. Dat is, ja, dat is, voor mij is dat een... een, een voor, voor heel veel redenen een, een, de, de perfecte film. Uh, mm. Ik hoop echt waar dat iedereen ooit een film ziet in zijn leven die, die zijn levensbeeld en zijn visie uh, zo kan ja, Robert positief, Whitson, ja. positief veranderen. Hè. Mm -hmm. um, en, en is er iets van kritiek dat je op de film kunt hebben? Of dat je met die jaren gemerkt hebt? Of dat je denkt van ja, dit of dat... Uh... Alles maar iets kleins, de snorren bijvoorbeeld. Of, well, als je zo'n fan zit, vergeef je dat de film waarschijnlijk ook? Of ziet je dat misschien zelfs niet? Ik weet het niet. Goh, nee, ik, ik, ik vind dat ook een... Ze spreekt over trilogieën in een oeuvre van een, van een regisseur. Vind ik dat ook. Um, Platoon, 4 of Pl July and en... Heaven Nee, Heaven ah, and Earth. de and... eh, dus like Vietnam-trilogie. Yeah, yeah. Ook alle drie waar gebeurde verhalen. Dan ja, vind ik dit de sterkste van de drie. Mm -hmm. Misschien omdat dat voor mij een heel persoonlijk iets heeft te weggebracht. Ik heb, die, ik heb Platoon ook naalden deze gezien. Ah ja. Ah ja. Weet je wat dat, dat mij ook opvalt? is, Oké, okay, dat er bepaalde dingen on the nose zijn, maar bijvoorbeeld Hilda Americana gegeven, patriotisme gegeven, wat dat eigenlijk grotesk is, voelt niet grotesk aan dus ik, voelde, ik vond dat allemaal heel realistisch ja maar, maar dat maar, is niet grotesk in Amerika is dat wel zo nee, al, ja, nee ja maar voor, ja. voor mij voor, voor een Vlaming die daar naar kijkt en toch ja, dat ja. niet niet en, dat en ik en dat niet weet iets, he. He. ik ben me daar degen te van bewust maar ja. uh, ik ja, geloofde ja, dat, zijn, je, dat zijn, zijn je echt ouders dat zijn, zijn nog niet eens steeds die... geweest in Maarten? Martin nee. ofwel nee dat is niet dat, dat is echt alleen de eerste keer dat we dat hadden is dat wel even schrikken, ze want like, op, op Fifth Avenue bijvoorbeeld hadden is zo'n grote innovation-achtige winkel. En we waren dat binnen, maar je kunt er zo binnen gaan, maar dat gaat maar om 9 uur open bijvoorbeeld. En voordat dat had, komen de stars and stripes uit de speakers. Hè. Allee, allemaal van die kleine dingetjes. Ik ken lang dat ik ken waar je een vlag zoveel veel hangen. Nee, dat is ongelooflijk. Dus, Elk huis ik... eet een vlag hangen. Dat is niet alleen als voetbal voetbalspel. Nee, maar wat ik bedoel is dat je aan die eerste 10, 20, 30 minuten voelt van... Dat is een jongen die zo inderdaad gebrainwashed werd door de overtuiging van zijn ouders, en zeker dan zijn moeder, dat die jongen moest inderdaad dat gewoon doen. Maar dat... niet alleen die jongen. Nee, nee, natuurlijk niet alleen die jongen. Al die gasten maar... van die. Ja, van die... Ja, ja, ja. En dat is een, een verpersoonlijking van, van die generaals. Dat nog, hè? En nog. Exact. Hè. Um, maar hoe, de, hoe, hoe, allee, wat ik fantastisch vind ook een Born in the 4 of July, hoe kan een film zo pro- en anti-Amerika zijn? Te, ...tezelfde tijd. Want dat is... Zelfs op het einde van die film... ...is dat ook nog een pro-Amerikaanse film... ...maar, maar voor dat, is ook, hey, verhaal van, dat is ook het verhaal van Amerika. Hey, dat is ja. land van contrast. Dat is ja. niet normaal. Als dat het daar rondloopt... ...bij het ene moment... ...of het land ooit... En, en vijf minuten later, kunnen Européer echt achterlijke debielen En dat is, dat is zo zot. Allee, ja, dat is ook natuurlijk een continent binnen, hè, dat land. Dat is zo groot over Europa. Dus dat is ook niet overal hetzelfde. Als je kijkt tussen het verschil tussen Zweden en Portugal bijvoorbeeld. Allee, ja, dat kun je eigenlijk ook niet vergelijken. Maar het is ook een Amerika-hater, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee en zo. ook dat, dat, dat, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat er zo die movements ook zo snel kunnen omslaan. Hè? Want als je kijkt, Ron Kovic is... Zijn eerste tour was in... 7 of 68, en in 69 was hij terug thuis. Als ik met de tijdslijn nog voor de geestkanaal en de movement van de, de hippie-movement en al op pakken, een jaar, anderhalf jaar, was in, movement, yeah. ja, full force. Hè. Dus die die ja, en dat bestond dat, dat, nog niet hè, toen de trok komst van Nixon, dat was echt zo, ja, ja, dat was in eerste republicans took over hè. Mm -hmm. Maar uh, Sven, je zei dat juist ik en platoon gezien na de Born on the Floor ja. of July. En dat toen mij pijzen aan de eerste keer dat ik platoon zag, omdat je zegt dat ik daar zo van aangedaan was. Eh, van de figuur van Tom, van Tom Cruise, eh, dat hij niet als held. Ik weet nog, ik, uh, ik, ik zat uh, als ik tussen mijn zes en mijn acht jaar of zo, zat ik in de giro. En in dat giro-lokaal van de, van de leiders hing er zo'n gigantische platoon poster en ik denk dat die film toch juist een jaar of twee jaar moet uitge uitgewezen zijn een bekend shot van Willem Dafoe die zo mm -hmm. eh, op zijn knieën zit op die poster dus vanaf dat moment dat die film eigenlijk altijd aangesproken ik heb die redelijk snel gezien ik denk dat ik tien of elf jaar was als ik dat voor het eerst gezien heb misschien dus zelfs iets jonger nog dat weten we niet en ik weet wel nog op het moment dat dat gebeurt eh, dat je die foto ziet, word je er echt niet goed van zo, dat, dat is wel zo van een eh, van die momenten als kind dat er zo'n mm -hmm. film het kan niet zeggen dat ik niet wist dat zo'n ding kon gebeuren. Dat weet ik ook niet, is dat er ook niet bij stijl, Maar dat, dat, dat kwam wel binnen bij mij op dat moment. Dus misschien dat hij het ontzagste had, met Born on the 4th of July, op een andere manier. Maar bij dat zo, bij Platoon, had ik dat destijds ook wel als uh, tien jaar, zou ik het maar zeggen. Nee. Ja, om, om een verschil te geven: twee jaar ervoor. Wat, wat, had ik Wall Street gezien, mm -hmm. ja, en ik, ik, ik vond Gordon Gekko een held, hè. Dat was een held, hè. Ja, dat heb je en, nog in de podcast ook gezegd. Ik, ik vind Charlie Sheen een klootzakje in die film. <laughs> ik dan, en, en dan twee jaar later, bam. En dan doe ik ook na te denken over die film. Mm -hmm. In ja. hindsight. Nee, nee. Allee. Duidelijk, Sven, dat je er weer van genoten hebt. Ja. Je eh, eh, zal geen verrassing zijn, want nee. ik denk dat dat de, de volledige tien op tien kost zijn, hè. ja. Ja, oké. Okay. Dan... Um, ik... Ik zit nu op 8,5. Ik zit op mm -hmm. 8,5... ...omwille van dat ene ding dat ik gezegd heb. Dus dat kon oh, een ja. 9 geweest zijn, maar ik heb dat met een half keer afgezwakt daardoor. Uh, ik wist dat ik dat de eerste keer gegeven had. En ik dacht van ja, ik wist dat ik die film gezien heb met andere verwachtingen. En nu heb ik hem blijkbaar ook met andere verwachtingen gezien. En eigenlijk was, was mijn quotering op het einde... Juist zelfs dan, dan bij de eerste keer. Bij mij is dat gewoon 6 gizmo's. Een degelijke film, maar niet nee. oh, dat zit wel een redelijk groot verschil in. Ja, ik zes moet gizmo's. Wel, in alle eerlijk, eerlijkheid moet ik wel zeggen, toen ik zo op IMDb zat, ik geloof dat die maar een 7,2 of zo op 10 krijgt. Uh, niet dat, ik zeg, we zijn dat heel vaak, dat is niet representatief, maar dat, dat viel mij wel op. Dat dat, ik had een hogere score verwacht of zoiets voor die film. Maar kijk, voor mij is dat wel een 8,5. Wat ik niet goed begrijp is, dat zo van die jaren dat de regisseur gewonnen heeft in de film niet. Hè? Ja, ik heb dat gezien. Ja. Ja, dat, dat was toch Driving Miss Daisy heeft dat jaar gewonnen, volgens mij. Is dat waar? Ja, dat weet ik niet. Nee, is ja, erachter ja. Science of the Lambs waarschijnlijk. Hè? Nee, Dance of Wolves. Ah, ja, ja. ja Ah, Science of the Lambs. Dat, dat was is wel... later. Ja, dat is, is dat Ja, Dat 1994. 90? 90? Ah, ja, ja, maar dat is 89 natuurlijk. Ja. Ja. 89, 90, Gedanse Toots in de of the Lambs, dat is goed Ik wilde een goede Amerikaan zijn. Ik wilde mijn land dienen. Ik kon niet wachten om mijn eerste oorlog te We got it, we kunnen het! het! het! We Brothers a hard worker, Tommy. Win or lose, school, sports, life. As long as you do your best, that's what matters to God. First off, young men, let's get one thing straight. There is nothing prouder as a United States Marine. Our dad's got to go to WW2. This is our chance to do something. You should think about what you're doing. You could get yourself killed. Did you ever think about that? help me, Jesus. Help me to make the right decision. Sometimes I just like to stay here and never leave. But I gotta go. 13.000 miles. It's a long is een lange weg om te voeren. Don't you know what it means to me to be a marine dad? Ever since I was a kid, I've wanted this. I wanted to serve my country. I want to go to Vietnam. And well, I'll die there if I have to. Oldie boy en he, niet hero. Old boy en niet hero. Werd gekozen door de luisteraars op onze Instagram poll. Om te kijken. Uh, net zoals Hero een Aziatische film. Eh? Maar Old Boy is een Zuid-Koreaanse film. En Hero een... Chinese film, als ik me niet vergis. Maar het gaat dus over Oldboy van Park chan wook Woo Park chan wook is de regisseur van onder andere, maar ook nog andere dingen, Stoker, Thirst, Decision to Leave en The Handmaiden, waarbij dat van die films, The Handmaiden, misschien mijn favoriet is. Volgens mij ook van jullie gekregen voor mijn verjaardag nog een keer Blue Day. Ja, he. klopt. Ja, hè. He. Moet hem nog altijd nog een keer herbekijken. een mooie editie, vond ik zelf ook. Een mooie editie, a, absoluut. Hij had The Handmaiden nog niet gezien, dacht nee. ik. Nee. Nee, ik vond dat, vind dat het strafste van die allemaal, maar Decision to Leave, Thirst en Stoker vind ik ook wel goed. Deze film echter Oldboy is van 2003 en duurt exact 2 uur, 120 minuten. De film features, dus wie speelt er mee? Choi Min-sik, Yo-yetai en kan yeo Jung. Drie uh, Koreaanse sterren, natuurlijk Zuid-Koreaanse sterren. Waarover gaat Oldboy nu? Uh, ik had de vorige keer een hele korte synopsis gegeven ik dacht nu dat we het toch allemaal gezien hebben allee, wij toch kunnen iets meer uh, vertellen, maar kijk zonder te weten waarom wordt Och Daesou 15 jaar lang vastgehouden in een kleine kamer hij heeft geen contact meer met de buitenwereld en is de waanzin nabij. op een dag wordt hij wakker op het dak van een appartementsgebouw puntje, puntje, puntje Um, en toch komt er wel nog iets, maar ik ga dat nu even weglaan. Uh, winnaar van de Grand Prix jury, uh, de, de jury Grand Prix jury, of weet niet hoe dat, dat zegt, en de Gouden Palm in Cannes. Uh, alle twee weggekaapt. Een jury onder het voorzitterschap van Quentin Tarantino, als ik me goed herinner. Um, Oldboy had ik al een paar keer gezien. Uh, maar waarschijnlijk ook. Ja. Maarten waarschijnlijk... Mijn serie begint hier aan te springen, ik weet niet waarom. Ja. Um, maar had hij ook al een paar keer gezien. Sven... Had hij nog niet gezien. En weigerde ook al uh, acht jaar lang halstarrig hard, hard, uh, deze film te bekijken. Om zo erg zelfs... Als een jij, Quest for Fire, die wil zien? Ja. Uh, uh, dus al jaren <laughs> ligt er elke keer in de Joker microcomicons. Dat is Vendor met zijn boxje van Mr. Sympathy. Uh, Sympathy for Mr. Vengeance. Sympathy for Lady Vengeance en Oldboy. Om te verpatsen. Uh, ik weet niet, is die ondertussen verkocht in een box of, wel? of zit hij nog in uw Schurgaard? Nee, ik denk uh, dat... In elk, geval, in elk geval, ik had inderdaad het plan voor Sven Oldboy te laten zien, maar ik gaf hem nog de keuze met Hero, of jullie nog de keuze met Hero. Um, het was alle twee tegen zijn hoesting, dus de luisteraars werden aan mas gekozen. Uh, 80% koos voor Oldboy van de mensen die konden stemmen. Dit is natuurlijk ook een bekendere film dan Hero. Hero hadden zeker ja, mensen. even... Hero zou me altijd denken aan confituur. Ik weet niet waarom. Ah ja. ja dus uh, Sven zou ze zeker alle twee goed gevonden hebben. Maar ik de eerste keer dat hij mocht Oldboy zien, eh, toch nog op de valreep. Nog een split voor Sven. Sven, wat vonden van je first time viewing van Oldboy? Well, guys, ik heb... Um, um, ja, ik heb een heel drukke weekend achter de rug. Ehm... Um, en ik ben er eigenlijk niet in geslaagd om de film helemaal uit te zien. Maar, dat wil niet zeggen, wil niet zeggen dat ik hem niet wil zien. Want datgene ja, ik ja. wel al heb gezien, namelijk Aha. de eerste 25 minuten, vind ik al steengoed. Um, dus ik heb ik echt met heel veel spijt... Dat, dat het dat nu ik pas heb... aan die film toekomt, na 190 afleveringen. Nee, nee, spijt dat ik hem niet heb kunnen uitzien voor deze aflevering. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de ja. film begon en je ziet die gast in dat in da, in da politiebureau zitten. Ik vond dat al ontzettend goed gemonteerd. Dat viel mij direct op. Dat zijn zo van die jump cuts, uh, dat je denkt: oké, okay, goed, tof. Iets dat ik niet echt gewoon ben als ik films. Allee, zo een ran of dit. Is de montage meestal niet zo. Ja, niet zo gelijk als dit. Of zelfs die dus veel... montage is niet zoals montage van ik vond zeer klassiek. Croswa is wat David Lee montage en dit is heel ja. Ik vond deze heel modern gemonteerd zo. Heel mm -hmm. heel nu 20 uh, jaar geleden nu. Ja, nee, maar ook nu. Mm -hmm. Ik vond dat heel goed gespeeld ook en dan was ik heel aan het denken van maar die die Kaftje toch een gast met een baard. Dat is toch niet die acteur? Dat is toch niet die acteur? Blijk dat dat wel die acteur is? Met een betere plaksnor dan uh, Tom Cruise? Denk je dat de dat een is? Nee, dat, er echt, echt dat dat echt echt dat dat echt is? Oh, dat ik ook. Maar ik heb hem dus uh, zien wekker worden nog. In de koffer. En toch wilde hij eens slaap. Nee. Ja, nee toen, nee. toen begonnen de Oscars, omdat een uur vroeger... Ah, ja. ja. <laughs> ah, ja. Ah, dat was uw plan. Maar dus, ja... Maar, maar wat, ja, dus... vond u, wat vond u in vergelijking met andere spleetfilms? Wat, wat, wat beviel u meer? Die best wel op ja, een split is. Ja, split Kom aan maar serieus ja, sorry. 2024. Hey. Sorry, oh, alleen, jongen. Dat stoppen, jongen. Het was dat we hier meer stoppen. Het was sowieso ah. dan. <laughs> Ik excuseer mij bij alle luisteraars. Ja, ik, sorry, ik ken het dus juist ook onbewust. Ik het juist ook onbewust. Ja, maar um, wat, wat vond ik want bijvoorbeeld... Uh, er is een reden waarom dat u dat uh, type van films... Ja, dat je hebt hem gegeven, heb, ge he. Ja, Wat zou Je hebt voorgebracht. gegeven, hè. Ja, maar ja, maar, ja, ja, maar, maar, ja, maar dan, ja, dan, dan nog. Ik ken die titels van die films ook niet goed met elkaar. Maar we hebben er toch sowieso gezien met, met een hitman. Memories of Murder, of... Ja, dat vond ik wel. Ja, die vond ik cool Die staat ik... helemaal in mijn top 10 Wacht even, Memories of Murder en Memories of a Killer? Nee, wacht even, wat is het weer? De neen is van, die, van, die, van Parasite. om <laughs> een, een duim naar boven, dan krijg een dummetje. <laughs> uh, dus, dus de neen is, uh, is dingen, zeg. Uh, Mem Memories of Murders en die naar de hem van Maarten van nu, hoe was dat weer? Was dat niet Memories of a Killer of zoiets? Ja, zoiets, zeg. Ja, waarom trekt dat allemaal op je? Maar, bedoel, Parasite vond ik dus wel keihard Eh. Mm -hmm. um, maar vind je dat Tokyo-story story. Tokyo story ik ook heel goed? Ah ja, ja juist. Maar vind je dat dan een rode draad in waarom tenen wel en tanden niet zijn de keer Ik denk dat dat altijd zo die taal is waar ik me moet overzetten. Nee, maar wanneer dat vind je ik... het wel goed? Ja. ja. Verhaal ja. Waarschijnlijk, het verhaal, waarschijnlijk. Nee, het verhaal toch vooral niet? Het verhaal, ja. ja het want want in, is... die, in die eerste 25 minuten wordt er al veel gebabbeld, hè? Ja. Ja. Maar die montage niet, werkt wel voor mij. Dat het niet saai wordt. Mm -hmm. Ja. Ja, dat is een... Hoe dat is een, allee, tried of keer dat is een klassieker, hè. Dat is, dat is heel ja. snel een klassieker. Dus gewoon, dat ja. komt van ergens, hè. Allee. Het is dus mee meedoet, hè, met, met Josh Brolin. Ja, Spike Lee, hè? Ja. Spike Lee. Ja. Maar nooit gezien. Op ik weet niet of dat hier... ook nee. Maar ook... Maar ja, ik was nu wel een het dat ik hem gezien had hier. Dat ik dacht van... Goh, ik zou dat nu wel een keer ja, willen zien. ik had er net het net hetzelfde. Allee. Dat is misschien wel wat... Ja, dat is natuurlijk echt een classic voor, welle, remake, dat is er misschien daarop afgerenkt en niet per se op de film zelf, maar, Ik ja, wil dat wel een kans in... geven, nu. Ja, ja, maar ik denk dat de de heel veel Amerikanen die het origineel niet gezien hebben, hè? Ja, nee, maar de, maar de mensen die er dan wel in geïnteresseerd zijn, zijn mensen die de origineel wel gezien hebben, die dan ook zoiets zijn van... Net achter, omdat, niet ja, voilà. ja. Voilà, voilà. Een beetje zaak Alzheimer. A Memories of a killer. Of memory. Uh, memory. memory, hè. Memory. ja. Ja, zullen we dan overschakelen naar de twee hosts die de film wel gezien hebben? Uh, en ik ja, zelfs Sven, voor de. Uh, wou, nee, jij hadden, maar, ja. maar hadden jij nog hem uitkijken voor de laatste ja, aflevering? Ik of wil niet? dat absoluut tonen. Dus ik had er nog even. Ja, nee. hoe zou ik dat nou niet willen zien? Ja, wel, maar toch moeten we nog je gizmos geven. Wat oh, ja, we het ja. niet willen zien, waarom wil je het al 198 afleveringen niet zien? Ja. Want ik denk dat niet alleen wij, maar dat er heel veel mensen. uw mening, of toch minstens uw quotering willen horen hè, van ja. Old Boy. Ja. Dus dat zeiden iedereen verplicht. Ja, 199 ja. Ja, nee, nee, aflevering. <laughs> dus ja, ik had hem, dus voor mij, denk ik, de vierde keer dat ik Oldboy gezien heb. En ik, ik kan daar uh, kort over zijn, ik kan daar ook langer over uitwijnen, maar ik ga dat nu al zeggen. Ik blijf dat een steen goede film vinden. Dat is een film ook, net zoals Sven bijvoorbeeld zegt, uh, er wordt dan echt massaal goed in acteerd. Op technisch vlak, op montage, uh, cinematografie. Ook de muziek vind ik heel sterk in Oldboy. Maar wat dat een van de dingen die mij meest opviel, uh, en nog altijd, is effectief de acteerprestatie van ons mannelijk hoofdpersonage. Wat dat, de verschillende facetten dat hij toont, uh, in dronken toestand, alleen al in dat, in dat politiekantoor, wat dus de, de eerste minuten zijn, vind ik ik zo sterk, vind ik zo goed. En dat zijn van die films dat je dan direct invested bent en dat je ja, je bent mee met dat verhaal, je wilt dat personage volgen, je wilt weten wat er dan mee gebeurt. En uh, wat dan natuurlijk het, het goede is aan, aan Oldboy, is, is, is, is het verhaal. Hè? De, de, de, het is van de pot gerukt, maar op een, op een, op een bepaalde manier toch interessant. Niet dat, dat er zo'n hele grote mindfuck wordt of zoiets, of dat het een beetje te, te ver gaat, dat het te moeilijk wordt. Weet je, waar ik ook Direct op film, sorry dat ik onderbreek. Ik dacht dat jullie die film in, in, in dat prison ze ging afspelen. Nee. Bart zei het ook al in de synopsis en vorige afleveringen. Ja, maar ik had er altijd, altijd een idee van, omdat je dan fragmenten ziet, dan zie je die altijd zo in dat prison zitten. Zo. Ja. ja. Maar ik vind het, eh, hoe, hoe, hoe gecompliceerd dat het misschien overkomt, is het eigenlijk heel simplistisch, want je, het, je volgt die man. Waarmee dat, er iets dat ja, voilà. ja. Waarmee dat er iets gebeurd is en dan is hij een kweest en gegaan mee. Um, ah, maar ja. ja, ja, ja. Dat wat dat je ook. Ja, I, ja, ja misschien wel. Ja, ja je kunt misschien wel een klein ja, beetje vergelijken. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het, ik, er is ook een term die ik al heel vaak op Oldboy geplakt uh, heb, altijd in mijn hoofd. Ik vind dat een hele poëtische film. Ik vind, dat, ik vind dat op vlak van, van het visuele, maar ook narratief, vind ik dat heel poëtisch iets altijd hebben. Dat wordt daar zo in meegevoerd. Er zijn ook van. van Alleen dat gaat over transformaties, dat gaat over. Ja, soms leven en dood. Er wordt, ik, ik weet niet waarom. Dat, dat is een term. Ik moet altijd zijn aan, aan poëtisch, als ik naar Allboy kijk. Um, maar ik wil nu ook niet. Alleen. Um, ik ga niet te veel zeggen. Het is een interessante kwestie en dat blijft interessant. En het parcours dat Soe af, af, aflegt... Is, ...is over de volledige runtime van 120 minuten interessant. En best indrukwekkend zelfs om, om, om te volgen. De nevenpersonages die erin zitten, vind ik ook heel leuk gedaan. Um, en ik, ik hij, vind... Wacht even, hey, Maarten... Ja, want misschien moeten Bart, moeten we inderdaad een beetje meer ja, tussen elkaar. Vind hij het einde... Um, moet ik dat zeggen? Het einde... Vind, dat je weet wat er gebeurd is. Mm -hmm. Vind je dat sterk genoeg? Of vind je dat verrassend genoeg? Of is dat iets dat hij wel voelt aankom, of hoe, Ik voelde hoe, dat nee. Ik voelde, en de eerste keer voelde dat... No, nee, ik voelde dat zeker niet aankomen. Nee. Maar natuurlijk, de nee. ja, ene keer dat je dat, de, de, de film dat je hebt gezien, dat vergeet niet meer. He? Dus als je visie 2, 3, 4... Hoi, ah nee, ik weet dat. Ik wist dat nu ook nog altijd. Ik vind ja, dat, dat er in de steel zit, ja. Dat, cultureel gezien, ik, ja, ik snap dat. Eh. Mm -hmm. uh, ik denk inderdaad uh, dat impact dat Moest datzelfde da, da, da. verhaal, da, verhaal in een Amerikaanse bestot zelfs in een Amerikaanse setting, passeert dat dan? Dat is dus, dat is dus hetgeen dat ik er het meest benieuwd naar ben. Want ik neem aan dat Josh Brolin een goede leading. Een die die leading guy is voor dat soort film. Maar als, als. als ik Alles gehouden dan e ja. één op één, dan denk ik niet dat dat, dat, dat zo goed werd in de, voor een Amerikaanse film. Want dat is, ja, dat is niet Dat is een heel groot verschil. Ja. ja. ja. Mm -hmm. Dus ik denk de impact ervan binnen het geven van we zitten naar een Koreaanse film te kijken, ja, ik geloof dat. Mm -hmm. uh, en de eerste keer was dat voor mij wel wauw, de overwhelming. En ik had er wel misschien wat meer moeite mee na een eerste viewing, omdat ik zoiets had van, net zoals jij nu die afweging allemaal en ja, maar ja, is dat eigenlijk wel. En de tweede keer dat ik dat zag, ja, ik was, toen was ik echt volledig on board met mijn hmm. verhaal. Dus okay. ja, voor mij wel. Ja. je ja, het was van... nee, uh, het was van mij heel lang geleden dat ik hem heb gezien. Nou, ik had hem, ik weet niet, twee of drie keer gezien. Maar eigenlijk, behalve de, zo, de fragment die Sven ook al ooit gezien had, dat is wat het er nog in mijn hoofd zit. Maar voor de rest, ik eigenlijk, van die film, wist ik daar niet veel meer van plot, plotwise en zo. Um, het kwam en kwam die, terug die, die, die, die twee andere films echt vervolgen. Sympathy for Mr. Die nee, komen maar ervoor. wel een beetje hetzelfde. Nee, één ervoor en één erachter, denk ik. Ah, je dacht alle twee uh, ervoor. Wacht je stond die. Oh nee, ik heb mijn DVD's anders gearrangeerd. Ze dus stond daar aan de andere kant. Um, ik, weet, ik dacht één ervoor en één erna. Maar ik weet het niet. Maar het is een beetje hetzelfde genre. Ik vond die ook wel alle, alle drie sterkste, die films, maar. Ja, ik, ik, ik weet niet meer dat... Ik weet alleszins, de film die erna kwam was uh, I'm a cyborg and that's okay. En toen ik die zou worden, dan meegaan in teleurgesteld. Dus die eerste drie... Allee, die, die, die drie filmen van die trilogie zijn wel allemaal een beetje hetzelfde. Maar ja, van Oldboy wist ik al geen details meer als er van die andere twee nog huh. weet. Ik um, moet wel zeggen, de film begon en die scène dat hij zo zat zit was wel bij mij even van... Oei, Zuid-Koreaanse film met die een rare spelstijl en die rare humor, ik weet het niet, dat die zo in dat... Ik uh, hou er wel van, Squid Game ik, vond ik ook heel goed. Ja, ja maar Mart heeft waar, dat in, in het verleden ook al gezegd. Ik heb nog besproken en, zo. En, en ik dacht van shit, dat, ik, dat, wist, of, dat was me niet opgevallen vroeger, maar dat was zo... Uh, je zit het dan zo te roemen en toen, had ik het gevoel dat dat grappig moet alleen dat dat zo... Een beetje, ja, het Gaston en Leo gevoel dat met die andere films ook al En ja, dat weet ik wel. Ik weet wel, ja, dat is het hoofdpersonage. En ja, ik vind die, op dat moment vind ik die eigenlijk echt irritant. En dan, en dat van, wacht, wacht hè, maar ik moet wel nog beginnen meeleven met dat personage. Maar toch gelukkig is dat, stopt dat en is dat gedaan met dat raar spelen. Want als mm -hmm. ze wel... Uh, ik denk dat er een klein, klein stijn ervoor zit die dat later terugkomt in de film, zeker helemaal in het begin van de film, en toen zeggen ze ook van ja, je spreekt zo raar, je spreekt zo raar en heb je dat door wat dat juist is? Zet dat met accenten te maken, of is dat uh... Uh, dat weet ik niet zo zeer. ja dat maar weet dat, ik dat, niet in zeker. twee of drie keer wordt aan die film gezegd, waarom spreekt hij zo raar, maar dan gaan we wat dat precies de reden of zo is, uh, mm. alleen dat is bijvoorbeeld, lek like, in de Gent uh, de Corian zal dat doen hè en wel, wat dat bedoelt, lek like, in de Gent oei ik kwam ik naar die film aan het kijken, maar ik kwam niet door dat die ene niet native Zuid-Koreaans was, maar Japans sprak. En pas half, daarom heb ik die film graag nog eens opnieuw dus zijn, pas al ga ik echt deur van... Ah, maar dat is iemand van een andere nationaliteit. Maar dat kreeg je toch niet mee? of ja, ja nee, ik was misschien, nee. Ik was misschien niet goed aan het opletten of zo. En hier was dat dan ook een paar keer... Ja, hij spreekt zo raar en toen vroeg ik me af, ja, gaat dat nog verduidelijkt worden? Wat me ook redelijk snel opvoel in het begin van de film. Ik vond dat de muziek gedateerd aanvoelde. Dat was zo een van de weinige indicatoren dat de film 20 jaar oud is, want montage en, en, en beeldvoering en, en acteren behalve dan in die rare, Japan, eh, rare Koreaanse stijl in het begin, dat voelde nog altijd geen dag zat, maar de muziek dat was er... Door... Het is niet dat dat zo vrij contemporary in de tijd was, <kwijls> maar dat voelde iets aan dat nu niet meer gedaan wordt. Of misschien in combinatie met de beelden dat we dat op... Allee, ik weet niet wat... ja maar Ik, ik, ik, ik, ik zou dat zelfs nog uh, sterker gaan. Ik vond voor een film van 2003 dat ik dacht zelfs dat, dat de muziek al ouder aanvoelde dan zelfs 2003, de eerste keer dat ah, ik dat maar. zag. Misschien dat daarmee is. Misschien is het... was het in 2003 een throwback naar muziek van 1987. Die film Memories of Dingen is ook van 2003, hè? dacht ik. Ja. Ja. Denk het ook. Van, van die, hè? ja, ik denk het ook. Van ja. Bong jong ho Eigenlijk denk ik denk het ook. Maar um, wat dit hier, wat me nu ook wel opviel, is... Um, en het was grappig, want ik was het aan het denken op het moment dat ik mijn oudste zoon Amerika, het moment dat ik het dacht, zei hij het ook. Hij zei, ja, dat toen we zo heel aan die ene film denken, van die event die zo van alles moet doen. En uh, je was bezig over de game. En ik moest ook aan de oh. game, game denken. Ja, en ja. David Fincher is nooit ver af in, in die film en in die stijl. Maar dat is ouder, hè? Hm? Dat is oud, hè? Nee. De, de game is, is oud? ouder dan, dan. Ja, ja, Oldboy, ja, maar wat part ja, ja. bedoeld is dat, dat David Fincher. ...dat, hij, een dat invloed dat in Oldboy. Ja, ja, ja. En, en David Kornenberg ah, ja. ook natuurlijk. Maar Fincher is wel een grote invloed, want je hebt dan zo dat gas... ...en toen zo ja, iets dat ik nu niet ga zeggen, eh, En zo, al, al die dingen zo, dat ik dacht, ja... Het was grappig, want ik was toen ook aan het denken het moment dat hij het zei. Dus het moest zijn dat er wel wat van waar is. En ik denk als je wat een youtube film kunt vinden... ...dat er wel een vergelijking tussen de, de oevers kan, kan vinden... Mm. Um, ook iets waar ik me een beetje aan stoorde, is uh, dat de slechterik, ik heb dat altijd al gevonden, de het ziet. Ja, dat snap ik. Maar, maar, maar... Want ik zit toen aan het is, rekenen het is van, dat en, zo... al, ik ga nu een beetje ambiguële aan, ik zit dan ook aan het rekenen, ja, maar dat en dat en dat is zo lang geleden en die ziet er zo uit, maar dat is ook nog iets dat het dan nog op poot moest zetten. En... Maar hetgeen dat je de slechterik wel kunt geven, is dat die, hij is sowieso ook jonger is, hij is sowieso jonger, hè. Niet veel, hè. Uh, ja, niet zoveel, maar hij is wel effectief jonger. Allee, ja. Mm -hmm. Maar ik snap het maar... wat je bedoelt. Ik snap het wat je bedoelt. Ja, maar ja, voor de rest, ja, heel entertainende film, hè. Uh, Poëtisch ook ik dat niet noemen, maar ik vind ah, ja, wel... wel... Er zitten veel, veel creatieve regiekeuzes in. Zelfs Sven is het al opgevallen bij het begin in de montage, maar ook in de beeldvoering later, als ze op een andere locatie zitten, dus uh, echt. En, en ik weet ook, mijn zoon was aan het kijken, die zei ook, oh, dat is de eerste keer dat ik een film zie, dat ze dat zo op die manier doen. En ik zei ook, ja, kijk, dat is nu een regisseur met een visie. <laughs> ik zei dat dan eens uit te leggen aan hem. Ik zei, ja, dat is, je kunt dat ook zo en zo en zo filmen, maar ja, die doet dat niet, die beslist dat voor dat zo te doen en dat is niet per se zo moeilijk om te doen moet er gewoon op, op komen hoe dat je dat moet doen en, en het verwezenlijken en ik zeg ja, je snapt toch wel dat ze wil vertellen niet met die beelden, ja, ja ja ik zeg ja zie het, je moet niet altijd allemaal zeggen, maar als je gewoon kijkt zie, wordt het ook uitgelegd mm heb -hmm. ik zo echt letterlijk gezegd tegen hem dus ja, dat is, is super goed geregisseerd die film um, al bij al ja, weer uh, ja, een fantastische film gezien ik had er misschien wel wat meer van verwacht ik had een grotere verwachting, het was zo oh, lang ja. geleden en in mijn hoofd was het groter gemaakt dan dat was maar ja, een slechte film is dat natuurlijk niet. Is dat ook een film dat je in één keer hebt uitgekeken nu? Nee, ik moest nog ik ging gaan slapen achter een uur. Toen ik Wacht, hè. Heb ik dat met mijn zoon in twee keer gekeken? Ah ja, maar je hebt toch Sandra verder gekeken met mij? Het is juist. Het was niet dat zo laat was, maar ik was echt heel moe. Ik dacht... Ik was in slaap, want ik kende dat zit zitten kijken. En toen plots, weet je niet meer wat de laatste drie minuten gezien hebt. Toen weet je van ja, het is geen nut voor te vechten. Dus... Maar nu omdat het slecht van te moeg. Het was een drukke week. Maar kan hem wel kunnen uitkijken, ondanks de drukke week. <laughs> <laughs> dus Sven, uw gizmo's worden in beraad gehouden. Zeg, als je nu moe gizmo's moet op dit moment. Zeven. Zeven, oké. Okay. Maar okay. dat is een mooi begin wel, ja. Dat is ja. een mooi begin. Het kan naar al twee gaan, naar alle twee de kanten gaan. Hè. Ja, maar elke film begint bij mij... Ah ja, ja, ja dat is waar, ja ja. Met de volle teen, hè. Op de volle teen. De film ah, ja, begint bij okay. mij op mijn 10. Ja, wel, dan is mijn eindkotering heel dicht bij die 10 gebleven, want ik geef Allboy na de vierde keer een 9 op 10. Ja, voor mij is dat uh, een 8 op 10. Uh, een seal of approval, maar niet het summit knoger. Ja, ja, ja, voilà, ja, voilà, voilà. Dus 8 uh, dus, dus, op 10. Ja, dus Sven, het kan nog, hè? Het kan ja, nog. Kan. De allerlaatste seal of approval van de Grimman Strike Back Ligt dat in maar jouw worden. handen, ja, inderdaad. <laughs> ja. Maar ja, je moet nu ook niet ernaar doen, hè. Erg geen... Nee, een nee, nee, take, take, ja, ja geen een van de richting. Nee, dat zo okay. zeggen. de laatste uh, Out with the Bang film in, uh, allee voor we met een hiatus gaan. zo hè, Ja, de allerlaatste film ooit hé, dat we al ja, ah, ja, voilà. allee voor allé, de indefinite, indefinite hiades. Hiades. Ja, ja, voilà. ja, ja ja, is een ja. film uit 2013 en voor mij de eerste mocht... film trouwens die we ooit bespreken was Fist, dat genoteerd. Ah ja, nee, ja, ja. Het is de allereerste. Ja. de allereerste van ja. de drie. En voor mij mocht er een regisseur niet ontbreken in het einde van uh, dit. Uh, dat was Martin Scorsese. Maar ik heb gekozen voor niet echt een van zijn classic, classic, classic films. Maar een film die ondertussen elf jaar oud is. De uh, Wolf of Wall Street. Een film van net The Wall drie Wall uur. Wall. Uh, een film die net drie uur duurt. En vertelt het waargebeurde verhaal van Jordan Belfort. De rol van Leonardo DiCaprio. Die uh, zich opwerkt als stockbroker. Uh, en zowat alle fraudeleuze achterpoortjes uh, ontdekt en exploit in zijn Claim to Fame. Een film die bol staat van de seks en de drugs. Uh, zoals dat zijn mentor Matthew McConaughey ook zegt van er zijn twee dingen die je nodig hebt om te slagen in dit wereldje. En dat is cocaïne. En de andere, ja, well, ja ik heb al spleetfilms gezegd, hè, is masturbatie. Dus ja, dan kan ik er ook wel nog iets Masturbatie is correct, plakken. correct. Hè? Ah ja, dat is politiek correct. Dat is PC. Oké. Okay. Um, um, een film van drie uur dus, die genomineerd werd voor vijf Oscars, maar geen enkele. Uh, nominatie wist te verzilveren. Ten, ten koste van 12 Years a Slave voor beste film. Echt waar. Ah, bah, dat is een goede ja, film, hé, maar natuurlijk ja, is niet minder, minder entertainend <laughs> dan de Wolf of Wall Street. Ja. Goed, dan dus in, een zwarte medemens aan een boom te zien hangen voor 10 minuten aan een stuk. Jesus. De belangrijkste rollen zijn voor uh, Leonardo DiCaprio, die zei ik al. Jonah Hill is zijn rechterhand. Margot Robbie is zijn... Uh, Tweede vrouw, laten we dat maar zeggen. Tweede hand. Me tweede vrouw. Matthew McConaughey zit erin. Uh, Kyle Chandler. Uh, Rob Reiner zit er ook in. Uh, en dat is het wel denk ik zo van de bekendste uh, die erin meedoen. Uh, ik ben benieuwd. Uh, voor mij was het de tweede keer dat ik die nog maar zag. Dus die we gaan gaan. beginnen met Bart. Ja. Uh, de derde keer dat ik hem zag van mij. Uh, de eerste keer in de cinema, januari 2014. De tweede keer in juni 2015. Dus het was al even geleden, maar ik wilde hem allang opnieuw zien. Uh, mm -hmm. Het was ook duidelijk toen dat hij hem naar nou voren bracht. Sven was van hetzelfde gedacht. Uh, wat ik sowieso nog weet, en dat was al zo... De eerste keer dat ik de film gezien heb. Het is dus een uh, bedenkelijke hoofdfiguur, hè, dat moet volgen. Uh, een soort Icarus-verhaal, maar een Icarus die eigenlijk ja, een, een klootzak is. Hè. En dat is een moeilijke balans voor als, uh, ja, als kijker mee te gaan met zo'n personage. Uh, gelukkig is dat iemand like Martin Scorsese die dat wel kan uh, fixen, dat hij eigenlijk ja, meeleeft met, met zo'n iemand mede dankzij de fantastische acteurprestaties natuurlijk uh, in deze film. Uh, een beetje hetzelfde verhaal trouwens in Once Upon a Time in America dat er eigenlijk ook uh, nog een rotzak zit te kijken. Dat het dan Good, toch goed, Fellas, Goodfellas, ja inderdaad ook. Um, Scorsese brengt dat tot een goed einde in deze film ook, maar ik ken altijd met de boel van zitten ik een klein beetje een wrang gevoel omdat de meerderheid van de mensen die de film goed vinden, vinden de film Goed voor de verkeerde reden een beetje. Scarface. Genre Wall, Wall Street. Sven, Wall Street, Gordon en Gecko. En dat was iets dat men in de cinema al stoorde. Ik, was, ik weet dan nog, er was een redelijk volle zaal. Dat was toen nog, naar de cinema ging s'avonds en in het weekend. Uh, s'avonds en in het weekend ook. En de zaal zat redelijk vol. En ach, ik vond dat er zo... Het is natuurlijk heel veel grappige scènes, maar ik kan wel het gevoel... Dat een heel iets van de zaal voor de verkeerde reden aan het lachen was, zo'n beetje. En die film begint ook met... Is dat niet met dat waar dwergwerk helemaal in het begin? Ja, ja. ja. ja. En... Nu ook weer, begin ik dan tot de keer en dacht ik eigenlijk: walgelijke mensen. En zo, van het eerste moment. En toen zitten eigenlijk alweer een paar stappen achteruit. Later in de film wordt er nog een vrouw kaal geschoven. Ze kiest er wel zelf voor. Maar zo heel dat sfeerke, zo een beetje Johnny's sfeer, snapte. je? een te? beetje Siri vind ik, ik dat ook hoor. Met ja, maar Siri, maar zo ja, omdat met geld is en. Als money, allez, dat je met geld alles kunt doen. Maar zo vindt jij, omdat je aan de andere kant zit, want je zegt nu nee, van mensen die dat leuk vinden om de verkeerde reden voor jou, of omwille van het was Street gegeven, mm -hmm. maar vind jij dat je met een achterstand begint als je zo voelt? Ja, ja nee. nee. Ben, ja, het is eigenlijk als je met die eerste, het eerste shot is dat bijna zeker. Ja, het eerste is dat met die leeuw. Ja, dan, als je daarmee moet leggen, dan zullen toch. Ja, ja, ja, het gaat niet over lachen, hè, maar dat is zo. Ik kan wel al, elke keer nu ook weer zo... Dat ik bij zo... Echt, really? Allee, is dat, is dat wel nodig? Weet wel. En ja... Begin ik met een achterstand. Ja moeilijk te zeggen, maar ik laat het even in het midden misschien dat het met mijn uitleg uh, beter wordt mm. ik verschoot toch wel even dat de film effectief drie uur was, in mijn hoofd was dat meer twee uur veertig minuten, ik wist dat het een lange film was ik dacht ja, twee uur en een half, tien minuten aftiteling dat dat zoiets was maar het was eff effectief drie uur en uh, mijn Blu-ray helaas alleen maar Nederlandse ondertitels, dat, viel, dat was wel even viel wel wat tegen, dat het dialoog toch niet honderd procent, alleen je zit altijd met twee talen bezig op dat moment um, maar ja, die film begint en dat is ja, dat is een ride hè. dat is, ja, Scorsese was toen 70 ik, dat is dat is, die film en hebben, hoe zeg je dat een virtuoliteit uh, virtuositeit? Wacht, nee, nee, niet virtuositeit, levendigheid hè. een soort uh, viriliteit viril, ja, een soort viriliteit dat niet, mee, dat niet veel 70-jarigen nog uit een, uit een regie goed kunnen toveren en dat voelt very... Um, aan. Ja, die zou nu kunnen gemaakt worden. Nu zelfs nog kunnen gemaakt worden, maar ook tien jaar geleden door uit. een 70, 70 jarige man die dat gemaakt heeft, die verdomd goed weet hoe dat de wereld in elkaar zit. En die dat perfect weet te vertalen wat dat weet te um, doen. Veel kleine scènes. zijn met Selma, die Dat is puur reservoir dogs voor mij. Dat is de diner. De diners zijn een reservoir. Die dialoog die daar gebeurt... Uh, John Pertal, ze ik nog vergeten te, te, te vermelden. Ook, ja, voilà. Uh, de, de, de, de... Ja, de... Gewoon zo, ja, me die... Ja, me die span, hoe dat hoe dat... allemaal die personages gewoon één voor één allemaal meer en meer uitvergoed. De introductie van Jonah Hill, die daar staat van ja, die notte is dat er nu, een ik zie voor mijn gebouw en dat dat... Dat dat, ja... Dat zit allemaal zo goed in elkaar en toen... Ja, die, die, die truc die Scorsese eigenlijk wel doet, van weer zo... Ja, die eischhols onder het ding te laten... Ja, het gebeurt voor uw ogen en toch staat Scorsese erin, voor de minderheid van het publiek dan, voor zo... U een indruk mee te geven van... Ja, het kapitalistische Amerika weer... Allee, de, de, de bigger picture. Like Killers of the Flower Moon. Iets dat bijvoorbeeld... Dat is natuurlijk een beetje een kromme vergelijking. Waar dat momenten zil niet in slaagt. Zil verheerlijkt veel te veel die personages. Zonder dat er zo... een tegenkrachten zit. Ik vind ook wel... De downfall... Ook al duurt die film drie uur... Mocht voor mij wel wat groter zijn. Of, of heftiger. Ik vind... Dat de redelijk rap ziet, ja, je hebt zijn plooitjes terechtgekomen en allee, het komt wel goed met hem. En dat, dat is dan een puntje van kritiek, later in de film natuurlijk, dat dat bij mij wel nog iets hard, harder mag gebeuren. Maar ja, vooral heel veel fun in die film, allee, ondanks de, de, de thematiek, de serieus waarover dat er vergaderd wordt, wat ze met die in kunt kunnen doen en dan die vader die dat binnenstormt, als het om een uitleggen wat andere onkosten naartoe gegaan zijn en ja gewoon niet zeggen herkenbaar, maar wel... Allee, wel herkenbaar ook. Alleen dat we er in zo'n situatie... ik toch niet in zo'n situatie is al gezeten en, Maar snap snapt perfect waar dat, dat komt. Want die gast. ja... They're living they live the life, hé. En de... Ja, ook gewoon, zoals like ik al zei, het acteren. Het zit eigenlijk in de film geen geen slechte acteerprestatie. Maar echt geen één, Zelf kwa nee. Ja. Zelfs die... Nee, van? Zelfs die scène verkoopt dat maar een keer al, als, als, als, als, als kijker, allee... Dat is de grootste anhoezelijkheid. En hij er naartoe en hij gelooft dat. En uh, ik vind dat, ja, vind dat fenomenaal hoe dat, dat, dat, dat geacteerd is. Um, ja, ja de, die, die Caprio-Queloots in. Ja, ja. ja, dat is, uh, dat is fenomenaal. Uh, ja, hij is er geen Jonah heel van, hé, maar jawel, hij is fan. Dan, jawel, wel. In ah, ja. hey, hier, ik ben, hier ik ben wel, hoor. Eigenlijk, ja, hier ook, ja, ik ben, ik ben tot ontdekking gekomen dat ik geen Margot Robbie-fan ben. Wel, dat was wel omdat ik hier niet aan het drinken word waar ik aan het bezig moest zijn. Deze als je die twee de eerste keer ziet, dan denk je van, ah oh, tof. En als je daarna ziet, denkt van, oh, die speelt altijd hetzelfde. Mm. Altijd zo dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zo, dat zo. ja, Barbie. Ik ze ook, koers hoorde ze zo zeggen. Ik zit er niet zo'n fan van. Mm. Um. En ook Kyle Chandler, die ja, is ook dat weer vind verdwenen. Ik nee. geweldig, hè. Die Wat is ook acteur. weer verdwenen, die de was zo FBI even agents, een jaar of vier, nee, vijf... die doet door een reeks, hè. Die had die een ja, grote okay. rol in, vaste rol in een reeks. Maar ja, oké, okay, Friday Night Lights was die ook een vaste rol, maar maar wel naar mijn films zien. Ik vind dat ik een geloofwaardiger eigenlijk Baldwin of zoiets. Ja, in Super 8 was hij ook heel goed. Ja, maar dat was de periode, allemaal. Dat is allemaal die vijf, zes jaar, ik weet niet. Je hebt nou weer zo'n acteur die nou overal opduikt. Met een heel rare naam, maar ook zo'nzelfde soort kop. Hij zit in Oppenheimer, hij zit zo in al die grote films. Ik denk van, oh, die hebben een goede agent. Nou ja, misschien misschien dienen die die dat maar ooit een keer opgenoemd net als favoriete karakteracteur die ook in uh, in, in dark Knight ook zit en, uh, en in Dark yeah, Prison Prison ja Deze ja. de dienen die Mastian of zoiets ja die die ja. is ja, ja. ik. Voilà, ja. maar wist je dat Kyle chandler werd. acteur zo'n karakteracteur zo ja maar ja, hier, hier vind ik er al meer dan een karakter um, ja wat ik ook tof van um, Sven heeft van de week uh, een filmpje door over um, de cameravoering in Kilders of the Flower Moon. Hey, Scorsese, ik Scorsese de luisteraar uit. Ja, Scorsese, Scorsese vertelt: Kijk, hier in deze scène um, komen de alle FBI-agenten binnen en ze omsingelen uh, Leonardo DiCaprio, zijn personage. En wat ik hier doe met de camera, alleen je zegt niet ik, maar, hey, is hey, ik volg eigenlijk de omsingeling van hem met de camera. Dus eigenlijk een soort instinctieve circle camera. Ja, in yeah. Ja, eigenlijk. Iets dat ze opeens, bepijzen, dat ze opeens, bepijzen. dat is echt wel filmschool. Filmschool symboliek. Maar in het ritme van een film stond dan niet bij stil. Dat, dat de camera hem ook omsingelt. Zoals nee, maar dat FBI valt niet op. En... je die films er hè? Voilà, dat valt niet op. Je lezen analyse hier... dat je dan pas. Ja, jawel. en met die analyse in mijn hoofd moest ik denken, ik denk dat ik uh, hoeveel Wall Street ervoor wel gezien heb, maar moest ik denken aan dat shot, hey, bekende scène, had die film nog niet gezien, dat al een fragment waarschijnlijk al zijn, dat hij zegt van ja, that I'm not leaving, zegt hij zo. En op dat moment zit hij eigenlijk over his head in de miserie, en welke beeldvoering is er? Die camera die overal die kop begint te... Uh, he's in over his head. En dat is eigenlijk letterlijk wat die camera doet. En dat is ook weer zoiets dat is... Als je dat op je, je scenario schrijft, pijzen we zeker van: is dat niet wel een onnozel? Maar toch, kijk, in tegenstelling tot de pet die te klein is in, de, in de Born on the 4th of July, passeert dat hier eigenlijk subliminaal binnen zelfs. Je snapt niet wat dat die per se wel allez, doet op dat moment, maar snapt het eigenlijk wel. Want ja, en, en dat was wel grappig, want ik moest direct aan dat da shot pijzen. Um, zonder probleem de film in één keer uitgekeken. Uh... Ja, rot geamuseerd uh, Heel altijd geamuseerd En nergens vind ik, ik voel dat er lang aan Alleen mag de downfall van mij iets sneller komen En nog één iets, ik vind de CGI Soms een beetje mm, Als ze op de boot op zitten boot, hè? Ja, ja, En wat snap er later ik. nog gebeurt Dat vind ik niet zo goed Maar Steen goede film hè, Ik ben blij dat ik hem nog een keer gezien Um, ik begon met uh, ook dezelfde eagerness om te zien, omdat dat tien jaar geleden is, die film. Um, ik ik Twee ee... keer was het van u? Ja, ja ik heb dat ene keer gezien in de cinema en ik weet dat ik dat toen fantastisch vond in een bomvolle zaal. Ik denk dat het eerste weekend was dat hij uitkwam en dat, wel... Allee, dat was dat. Januari. Hype. Januari was dat. Ik heb het gezien in mijn, in mijn letterbox. Want ik weet dat ik zelfs um, dat onze genummerde stolen de bezet waren, maar dat ik zo weet dat ik wil hierna, ik wil die film zien, ik wil iets zien, gewoon op de trappen gaan zitten. En ik heb heel die film gezien met, met, met, op de trap met mijn rug tegen de muur van de cinema, omdat ik die film, ja, je ge, ge, ge hebt geen minuut dat je zegt van wacht, kon eens even, nee, je moet, je constant iets te zien en dat was na weer, inderdaad, je ziet dat in één trek uit. Allee, ik heb het dan wel in het weer trekken gezien La, ik, ik wist wel, ik ga eraan beginnen En ik, we hadden vroeg geë avonduur En ik zei om acht uur, ik ga naar boven Ik ga naar die film gaan kijken Dus, allee, ik wist, ik wist ook het is twee en dus. half, uur. Caprio, mannetjes, mannetjes, wat een acteur. Wat een acteur. Alleen daar had hem voor mij een Oscar moeten krijgen. Hij had eigenlijk bij voor mij bij die Aviator een Oscar moeten krijgen. Uh, mm -hmm. Hij het hem dan het jaar daarna gekregen voor de Revenant. De Revenant, ja. Maar dat is eigenlijk een beetje, denk ik, ook wel... Ik zie nee, het artikels, hè. Dat niet is zo... jaar erna, een paar jaar erna, want de Revenant was... 2016? Uh, Juist toen, toen we de podcast begonnen hebben. Ja, 2016, ja. ja. Dat is zo... Ja. Maar voor dit, allee... Ik, vind, ik, weet, ik moet er even nog eens terugzien, maar ik denk dat ik deze straffer vind van actairprestaat. Ja, ja, absoluut. Ik vond dat toen ook al. Met als, een he. arc die hem mocht. In het begin, dat bediest zijn bij Matthew McConaughey. Die Matthew McConaughey, sorry. Dat is een Oscar voor ja. een ja. Ja. ja, vind dat, ik dat ook. kan toch niet dat hij geen nominatie zijn gekregen. Hij zit er te kort gaat... in waarschijnlijk. Hè? Ja. ja. Het is, is het nog geweest, die is zo kort. Ja. Hopkins, 15 minuten in de Silence of the Lambs. 15 minuten onscreen. Hmm. Ja. <laughs> ik vind die openingscène met McConaughey, dat vind ik ook, dat mag blijven duren van mij. Dat is, dat is American Psycho in, in 10 minuten. <laughs> dat is fantastisch. Um, Kyle Chandler, de scène op de boot. Dat, de, de, de, de switch dat er gemokkeerd is. Ik heb een paar making-offs gezien trouwens. Um, Allee, op, op mijn werk. Ook oh, wat downtime en, qua... en op YouTube wat, was, was het een keek ervan. en ervan. Die scène is er heel veel van geïmproviseerd. En ik denk zelfs dat Kyle Chandler zijn eerste scène was. Dat hij uh, samen speelde met de Capra. Ik, oh, ik vind wel misschien, maar, uh, jullie, uh, jullie delen die mening. Dat je, zeker in het spaal van, van die Capra en, en heel dat je voelt dat er heel, heel veel geïmproviseerd is. Hè. Improvisatie, op zijn Amerikaanse. in de repetities vooraf. Hè. Ja, oké. Okay, uh, je ja. geen ad maar, maar, maar als, echt, als uh, Sorry, maar ik lachte mij bijvoorbeeld met die uh, Hilfe. Hilfe! Ja, die, dan, ja, ja. die dan nog herhaald wordt nadien. Dan had ik zoiets van, Amai, als dagje, dat dat, ik vond dat geniaal. Dat dat ja, nog een ja, keer terugkomt, bijvoorbeeld. Trouwens, ik ken ook uh, de echte uh, Jordan. Uh, Noem je weer? Uh, Belfort. From, from Jordan Belfort, ook op YouTube bezig gezien. En u zei ook dat hij met DiCaprio honderden uren samen doorgebracht. En het is echt, hoe dat hij dat speelt, dat trekt super hard op hoe dat, uh, hoe dat hij echt is, trouwens, hè, Jordan ja. Belfort. Ook de vergelijking met Gordon Gekko, dat vind ik ook leuk. Want ik heb een paar keer wel eens op pauze gezet en je dacht van, ah, oh, fuck, die crash. Was dat echt? Die crash in 88? Dat dacht ik niet. Dus het echt? is, het is ah, echt. Ja. En het straffen is, Wall Street is van 87. Ah, oké, de Wall Street crash bedoelt. ja Dan De vliegtuigcrash. nee Nee, nee, nee. Wall ja, ja, okay. en, en Wall Street heeft eigenlijk die crash van 88 voorspeld. ja ah, oké. Okay. Dus, Oliver Stone is er weer. Ja. Maar nee, ik vond het wel goed dat dat, dat, dat, dat, dat echt allemaal. Ja, dat dat echt gebeurd is en dat is dus die, die, die periode van de jaren tachtig. Um, Want ik dacht dat eigenlijk in mijn herinnering. dat de Wolf of Wall Street zich later afspeelde. Oké. Okay. Ik had geen idee dat dat in de jaren tachtig begon. Hm. Uh, dus dat was een, een hele ontdekking dat ik, dat ik niet meer wist. Um, wat oh, wil ik nou nog zeggen? Uh, uh, uh, ah ja, Margot Robbie. Marga ah ja, dat Robbie, is hier geen van. Uh, uh, uh, uh, uh, nee. Nee. Ik bedoel, die, dat is allee, ontegensprekelijk. Is dat een onwaarschijnlijk knappe vrouw? Ik vind dat echt... Allee, en, en die speelt goed. En toch denk ik dat ik ze beter vond in 2014 in deze film, dan dat ik ze nu vind, omdat ik ze nu al andere dingen heb zien doen. En omdat ik ze weet heb van, ja. Ja, oh, dat is toch zo altijd wat hetzelfde, vind ik. Antonia is ook zij, hè? is ook Margaret Robbie. Antonia is ook zij, ja. Ja dat, vind ik, dat vind ik, ja, dat vind ik wel heel goed. Maar ook daar zit ook dat... Datzelfde manierisme. wat ik moet nu zeggen, ik doe. kan niet op veel komen dat Margot Robbie eens ja, behalve Suicide de Squad. Suicide Squad. Maar ja, dat is een ja, cartoon-personage. Big Short. Dus, is oh, dat moet ik zelfs mee? al vergeten. Nou, dat ja. weet ik niet meer. Hm. Zeg, um, even... Wat ik ook wel, wat... ik ga niet zeggen, onduidelijk vind of misschien ondermaats belicht. Ik weet niet zo goed wat er illegaal is wat dat ze doen en wat dat er legaal is. Z zit jij er dan mee mee? dat precies. Ja, het just... is een soort piramide is, is dat? Maar is dat niet gewoon wat dat Wall Street is en stopzetten? Ja, er... ja, maar dat zit hem toch ook? Ah, ja, zet ja, hem. Ja. Zeg, maar dat... Wall Street doet dat op, op met grote bedrijven mm -hmm. en op grote schaal. En eigenlijk oogluikend wordt dat een beetje zo ja, Dat dat systeem. Ja. Maar ze doen daar echt mee, met suckeletten. Ja, ja. Een beetje de, de, wat de Lehman Brothers deden met de mortgages. Ja, maar, dit, maar ik vraag me af, wat is er daar illegaal aan, als aan of die aandeel bestand toch effectief? Omdat hij, ja, omdat hij zelf, het illegale er is, ah, ja, is dat hij dat zelf, die zelf zijn die eigen die Madden Die Steve ja. Madden aandeel, en voorkennis. Ja, Handel met lagen. voorkennis, ja, oké, ja. ja, ja. Okay, ja dat het zegt, ja, ik wist het wel eigenlijk. Want die scène ook, dat hij hem ontdekt <laughs> in dat magazijn bij die, bij, die, bij die sellers van, wacht even. Hoeveel procent krijg je En dat is zijn ja. eerste cel mocht. Dat is ook ja. een schitterende scène. Ja. Ja. Uh, fantastisch. En, ja. en ik ja. zie heel de tijd Jack Nicholson. Ook. Als ik die zing. Hij had dat nog rol. gezegd, hè. Hey? Ja, maar in deze rol echt wel. Hè. Dat is echt een rol die Jack Nicholson had kunnen spelen uh, als hij zo oud was. Ja, nou, fan. Fan van de film. En ik snap Bert, voor de wrong reasons, mensen die die film nu een soort van cult status geven. Voor the wrong reasons. En dat is hetzelfde probleem wat ik met Scarface. Toen mm -hmm. ik Scarface zag, de eerste keer, vond ik dat een waanzinnige film. En twintig jaar daarna is die beginnen leven in een ander soort circuit in een mm -hmm. ander soort cult status gekregen, als een soort van dwepen met... Ja, ja. Uh, in de hip hip-hop. Ja. ja, en Wolf of Wall Street hé, ook een beetje datzelfde... Fight Club ook. En zullen je eigenlijk op lokaal niveau ook wel, vind ik. Uh... Ja. Ja. Fight Club, allee. dat wist ik niet. Ja, ja, ja. ja dat, allee. Ik kan er online veel over vinden, maar ik ja, kon dat nu niet uit de okay. doeken doen. Ja. Dus maar. we zijn al met twee fans. Uh, we gaan even kijken of er een derde fan bij komt. Het was dus voor mij de tweede keer dat ik die film gezien had. Uh, nooit in de bioscoop. Wel, onmiddellijk toen dat uit was op, uh, op Blu-ray, had ik die uh, onmiddellijk bekeken. En ik had naar mijn letterbox gekeken en ik had allemaal gelogd die eerste keer. Dus ik zag mijn quotering. Ik zei van, ah, tja, nu ben ik nu echt een keer benieuwd of dat, dat gaat uh, veranderen. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd om uh, de film nog een keer te, te, te bekijken. In tegenstelling. Een beetje een andere mening dan, dan wat dat jullie misschien hadden over dat hoofdpersonage. Ik, ik vind dat niet erg. Om Ik heb nooit geen sympathie gehad voor dat personage. Niet tijdens een eerste viewing, niet tijdens een tweede viewing. En ik kan dat nog hebben met films, maar wel invested zijn en willen weten wat er daarmee gebeurt. Omdat ik ben heel bewust van wat hij doet, dat dat uh, illegaal is, uh, bepaalde zaken. Dus... Als de downfall er aankomt, vind ik dat dan ook niet meer dan normaal. Maar omdat dat allemaal zo goed gefilmd en geacteerd en geschreven is, blijft dat voor mij continu boeiend. Ik heb dat ook in die drie uur, dat was in één zet en dat heeft mij geen, geen seconde verveeld. Net omwille van ook wat dat Bart zegt, je gaat eigenlijk heel vaak van setje, allez, van scèneke naar scèneke. En in iedere scène is er wel iets dat, uh, iets dat gebeurt. Maar, en is dat blijven hangen ook, eigenlijk. Hè? En is dat blijven hangen, de Maar er gebeurt zoveel. Dat is ja, dan dat een film waarvan ik van dacht van... Oh shit, dat wist ik... En normaal heb ik dat niet dikwijls, dat ik dingen vergeet uit films. Maar er zijn zoveel scènes. Dus, mm -hmm. ja, dat is, dat, dat, dat, ja, dat is immens. Dat maar immens. ik vind wel, als je ze na tien jaar opnieuw ziet... Herinner ze wel weer direct. Allee... Ja, dat vind, dat, ik ik ik toch. Dat, dat vind ik nu ook wel. Dat vind ik nu ook, zo ook wel. wel. In de ah, ja. scène met Matthew McConaughey bijvoorbeeld... Ik wist niet meer dat hij zo lang duurde. Ik dacht echt dat dat veel korter ja, was. Ja, dat weet ik nu ook niet. De lengte is niet per se... Maar eigenlijk was er dan geen ene scène dat ik zei van goh, dat word ik nu helemaal vergeten. In één, in één Nee, ik ook, ik ook eigenlijk niet. Ik kan mij ook niet echt denken dat ik zo'n momenten had van, ah tja, dat was ik vergeten. Wat dat ik wel vergeten was, en dat hakte er dan uh, nog meer op in, is, ik was, ik was vergeten dat dat gebaseerd was op een waar gebeurd verhaal. Ah, en wanneer dus, weet je dat? Op het einde pas, nee? Nee, het was, in, het was mijn, vri begin. Nee, mijn vriendin, die, dat zei al verweeg, Ze zei ah ja, ja het just, dat is juist, als gebaseerd op de echte, uh, ah. echte Jordan Belfort. Ik zo, ah? Dus ik was, eigenlijk, ik was dat echt vergeten. Dus dat maakte ah, ja, ja. Het, voor mij Allee, die realisatie zo halverwege van oh, amai, zo dat um, dat, dat, dat maakte het wel plezant uh, maar uh, ja, ik zat zo na een uur was ik aan het denken van een beetje net zo, zoals dat ik had bij, bij Born uh, zeg van ja, maar dit is, is een meeste regisseur hè? en ik was, dat was ik eigenlijk alleen maar aan het denken van wat had ik toen dan, eh, dat ik dan de wolf of zit en ik vergelijk dat dan met Killers of the Flower Moon, oké okay, Sven we don't see eye to eye, maar ik denk zoiets van dat is echt een meester, hè? Want de Kilos of, visueel en, en, en qua cameratechnieken, dat je vindt misschien wel overlap, maar dat zijn twee andere films die anders gepresenteerd worden. Maar het doet het wel, hè. Dit zit veel dichter bij Goodfellas dan bij Killers of the Flower Moon, vind ik. Ja, het zit, ja. ja het zit wel een beetje in hetzelfde hoek. Ondertussen is er zo nog Silence ja, gedaan, de, maar, bijvoorbeeld. Maar, maar de Allee, montage ja. van Killers is toch niet de montage van de Wolf of Wall Street, hè? Nee, nee. Want de thematiek dat... is... Maar... Ja, maar Goodfellas montage is wel Wolf of Wall Street. Het dat is meer zelfs de thematiek, hè? Ja, maar een andere arena, hè? Ja, dat wel, maar het is ja, altijd wel beetje crimineel, de... hè? Wat, dat ik, wat dat ik wil zeggen, is dat iemand die dat als bronmateriaal krijgt, een fantastische film aflevert. En, oké, okay, wederom fan. die Killers of the Flower Moon, wat een heel ander verhaal is, daar ook een fantastische film mee aflevert. En dan weet, dan weet je gewoon dat je aan het kijken bent naar een fantastische type. En inderdaad, zoals dat Bart zegt, van uh, ja, dat, op het moment dat een downfall zou moeten beginnen, maar dat hij nog krampachtig wil vasthouden aan... Dat is, ja, de, de, de beeldvoering daar, dat is inderdaad is fantastisch. Hè? Uh, het is ook gewoon... Ja, dat is een beetje ver van mijn bed, maar, maar de, dat, on, dat onaantastbare dat die, die gasten denken dat ze bereikt hebben en, en wat dat die allemaal aan het doen zijn en denken dat dat nooit gaat stoppen, dat is... En dat, is, dat was zo, hè. Die, die dachten echt van... Uh, dit, dit feestje gaat nooit niet stoppen, dat vind ik ja, dat is, dat is indrukwekkend om naar te kijken en een van de highlights vind ik ook inderdaad die, die scène op, op zijn jacht wanneer dat uh, Kyle Channel de, de, confrontatie. Dat... de switch, ja. Ja. dat is ja, echt maar, het, ja. het breekpunt in de film hè. Ja, ja, ja, dus dan, ja. dan zie je hem echt voor de eerste keer zo ja, dan uh, snapt hij hè. Dan, dan, dan, ja. dan ja, ja, ja. En ook gewoon het... Allee, wederom is zo'n voorbeeld van dat onaantastbare, want zijn private investigator die ook zegt van... Op een gegeven moment, ja, moet ik hem anders een keer uitnodigen voor een babbel. En die zegt, whatever you do, you don't talk to the FBI. En dat hij dan alsnog, alsnog beslist... Dat hij, ja, dat, dat geeft perfect weer hoe dat dat die mindset van hem was in, in die tijd... Um, ik vind dat daar door iedereen, net zoals Bart zegt, fantastisch hij geacteerd wordt. Ook door Margot Robbie. Ik, ik heb daar geen negatieve dingen over te zeggen. De, de star naast DiCaprio is voor mij absoluut Jonah Hill. Ik was dat nu ook weer. Ik, ik vind echt dat die... Ik, ja, het is misschien verrassend omdat ik daar een ander beeld van heb, van Jonah Hill, en andere, ja, omdat ik dat meest ken uit andere films. Maar wat hij hier doet... En als sparringpartner voor DiCaprio, dat is echt indrukwekkend. En dan zitten er inderdaad ja, die, die Voor mij geeft het personage van Jonah Hill meer reden om te zeggen: Ah, DiCaprio, dan als hij er niet had bij geweest. Als die, dat personage er niet had bij geweest, had hij veel meer, zoiets gaat van: Oh, die DiCaprio, omdat he's better looking, is dit. En in Jonah Hill is eigenlijk de, de sleaze nog meer uh, benadrukken van, van heel dat groepje. Ja, ja, omdat hij omdat ook meer maar de schmuck is. Het is ook hoe hij geïntroduceerd wordt. Het is ja. was, he. een opportunist. Hij zegt: ja, toon me een, een paycheck van 74.000 euro. Ik pak mijn ontslag en ja. doe wat hij zegt dat exact moet doen. Allee. Dus ja, maar het is ook, ook een schmuck die, die, die, die, die along is voor de ride. He. Als die introductie dat hij dan vertelt: bij wie dat hij getrouwd is, dat hij kinderen heeft. Ja, voilà, hij is getrouwd met zijn nicht. Alleen Oh, een loser kunnen zijn. Voilà. Allee, af. Dus de, de beweegredenen van die twee, alhoewel de levens van die twee zijn ook helemaal anders. Hè? Um, maar nee, ik heb die drie uur uh, zonder problemen weten uit te zetten. Ik, ik, ik, heb, ik heb zitten lachen wanneer dat ik moest lachen. Ik heb, ik heb, maar ik had niet zo. Ik heb, het is gelijk dat ik zeg, ik, had, ik was nooit, nooit niet aan het roeten of zoiets voor die gasten. Nee, ja, ik ook niet, dat, dat, dat is niet wat ik wilde zeggen. Maar nee, nee, nee. Moet aban, wel maar nee maar dus dus ik... sympathie voor nen op een manier. Ja, maar dat had ik ook niet echt, denk ik. Maar dat, dat deed niets. had dan lach je van. Hohohoho. In ho, ho, ho. ja. plus van. Ha, ha, ha, ha. Ja, aban, dat, dat meer. <laughs> zo van. Alle jongen. Zo dat, is dat. Fuck, dat is echt gebeurd. of wat. Ja. Dus dat had ik meer. Maar ik kan ook niet, niet zeggen dat, dat ik sympathie heb. Maar dat de dingen die ze meemaken zijn zo straf. En. Ja, op mijn momenten echt grappig. Ik dat, dat, dat Graan, gewoon... vraag me eigenlijk wel af hoeveel verschil dat er tussen een boek zit. En, en, en Want ik vind altijd als je zo'n boek leest, nou dan een film gezien of een keer is het, het een, het een boek of is het een article? Ik denk dat het een boek is. Ik denk dat het een boek is. Want ik vind me dan ook altijd af, wat is er gecombineerd? Wat is bij verzonnen? Ik vind dat toch dat dat altijd redelijk veel is, altijd dat verlekt. Maar als je dat niet weet, ça va, maar Ja... Dat is wel mijn vraag, dat ik me toch dan wel stelde bij ja, die ja, film. Ja. Wat, wat, is, wat is er allemaal samengevoegd, he? wat was misschien... Voila. Voilà. Ja, ja. Was dat effectief een bedrijf waar ja. er zo'n 400 man op een vloer zat, of waren er maar 50? Ah, ja, die Die dat in de cubicle ja. zaten. Allee. Trouwens, die actrice die zijn vrouw speelt, die was ook gewoon. vond ik. Die de ja, ja, vrouw speelt. Mm. Ja. Ook een schoene zelfs. Je zou het vergeten, omdat Margaret Robbie erin ja. zit, maar ja. er ook wel een schoene vrouw, he. Ja, en ik vond ja. die dus beter dan, dan Margaret Robert. Robbie. Ja. Die scène dat. Die, die die vrouw zit er, hey, ja, ja, Ja, maar die vrouw, die vrouw zit er. Uh, dat was ik vergeten. Ik dacht dat die er minder lang in zat. Ja, die eerste en vrouw. De koek. Ja, dat ja. Dat wel. Dus dat was iets wat dat me, dat, uh, dat ik vergeten was. Maar ik, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb een hele, hele, hele goede film gezien. Dus. Uh, ik heb je ook gezien. In The Making of is de uh, laatste scène met Margaret Robbie en uh, DiCaprio. En met dat kind en zo. Hmm. Dat, dat dat allemaal de dag ervoor bedacht is dat dat normaal gezien hun een keukenscène was er zijn dat helemaal omgesmeten en, en heel ervan gemaakt waar dat was, moet ik er in België voor stellen voor dus zullen beslis ik te maken. wat implicaties dat dat moet hebben voor je ja. dingen en al, in Amerika is dat dan zo ja, we gaan dat doen, zo, oh ja, er is daar geld voor en we doen dat dan op deze manier want, allee, ja op dat moment verliest hij verlies als kijker volledig de sympathie allee, ik toch, voor die event um, ja, ja, ja allee. En het wordt toch allemaal nog wat groter gemaakt, maar dat is wel grappig dat, dat dan ook. Want uh, DiCaprio was ook producer hein, van de film. Het is DiCaprio die uh, Scorsese eraan verbond met. Ah, alright. Uh, ja. Omdat hij dacht van, ja, voor zo'n personage, voor zo'n zo figuur is er maar één iemand geschikt. En dat is Scorsese. En ik denk dat hij er niet en, veel meffers zat eigenlijk. En ik denk dat hij daar een gelijk heeft, ja. Mm -hmm. wow, er zullen wel nog links en rechts zijn die dat waarschijnlijk kunnen uh, verwezen trouwens, nadat je daar spreekt, vond ik heel tof in het dankwoord gisteren bij de Oscars uh, van um, de producers van Oppenheimer zijn de, de vrouw van Christopher Nolan maar ook de andere producer nog, en ik had het al gezien of je Scorsese en Spielberg zeker? is dat niet nee. Oppenheimer? nee, nee Meister was dat was ah, ja, ja, ja. Spielberg. Just, ja. maar hij bedankt ook James Woods James Woods is de gast die de rechten had gekocht op een boek en die met een boek naar Christopher Nolan is gegaan. Dus James Woods is executive producer. James Woods, de man die... Daar niet veel meer van, hè? Ja, hoe zou het komen? James Woods, de man die niet born on the 4th of July gezien had, dat hij 15 was. Nee, dat had hij misschien beter moeten doen, ja. Dat is een Samen met John Allee. Boyd. Ja. ja. Allee, nog iets te toe te voegen aan dit meesterwerk. Gizmo's, hè. Ik zal beginnen. 8,5 gizmo's. Een half keer stegen met de vorige keer zelfs. Oké, okay. Sven? Wel, vorige keer was dat een 8 en nu is dat een 9. Mooi. We mogen het bumpertje bovenhalen want in de eerste viewing was dat een 8 en nu is dat die voor die mij ook is... een 9 geworden. Ik drink niet, ik smoke.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 We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? No. Oh. Fugazi. It's a uh, fake. Yeah, hey, fugazi. Fugazi. It's a wazi. It's a woozy, It's a f fairy dust. <laughs> Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. Well, it don't work for you, man. Yeah, my money taped you, booze. Technically, you do work for me. What's wrong, Danny? But what did you bring home? Oh my god. FBI. Any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Ugh. -huh. So follow me, I could. Uh -huh. I'm doing by hunting, I'm out of control. Uh -huh. But there's nowhere to go. Uh -huh. No way to slow If I knew what I knew in the past I would have been blacked out on your How does this actually work? There's okay. a big money sign They get launched at the tide They okay. stick This is their gift, okay? They're built to be thrown Like a lawn dart One, two, three Stop, okay? Safety first Safety Obviously, is, safety is first it. We okay. don't want to get a bad reputation I'm right. in the morning And I'm toning I think I'm possessed It's a omen I keep it 300 Like the Romans 300 Where the Trojans Baby, be living Mm-hmm. Mm-hmm. was de laatste film ooit die we besproken hebben, want de laatste aflevering gaan we iets anders doen. We weten nou al wat we gaan doen, maar we gaan nog even in onze pocket houden totdat het zover is. He. En Scorsese kun... heeft twee seals of approval spells. Ja, het is ook one of the greatest, <laughs> Allee, moesten we meer Spielberg besproken hebben, ja. die er ook in staan, he. maar Spielberg is misschien een klein beetje tot nog. Beating a dead horse misschien, en de evidentie zelf. Ach wel, met de vorige aflevering, Crows Close Encounters, of the Third eh? Kind, moeten fileren natuurlijk. Golla, uh, een... golla. Ja, maar Bart, Bart, ja. Bart was, was, scoorde uit principe, ja. hè. Bij, me, bij mij was het een seal of approval, hè. Ah, ja, ja. Um, ja, iets je niet met Oliver Stone het gedaan. Maar bof, nee, ik nee, het. Ja. toch niet met Born on the Fourth of July. Ik heb er maar ook Klaus, geen in. Maar in is toch mee. geen betere film dan Born on the Fourth of July. Vrienden, ik vind dat eigenlijk wel zot dat ik die acht gizmo's zou geven. Ja, ja, dat vind ik natuurlijk ja, Ik blijf dat ook <laughs> nog altijd zot vinden, ja. <laughs> in elk geval, volgende aflevering wordt er enkel nog een klein beetje over Oldboy gebabbeld en uh, dat was het dan uh, voor films die we besproken hebben die we samen gekeken hebben en uh, dat was dan ook van eerst keer voor Out with the Bang als segment want Out with the Bang als concept dat zal de volgende aflevering zeker nog altijd het geval zijn mm -hmm. niet waar hè dat is zeker dat is zeker af te ronden in deze voorlaatste aflevering. Uh, is er iets kleins dat we nog op poten gezet hebben? Iets, een idee dat ik uh, denk dat de luisteraar ook nog gemeld had, maar een idee toppjes, dat ik vinden ze, mee... vinden ze leuk, ja, Vinden ze leuk. En ook dit specifiek wat er iemand gemeld maar ik was ook met dat idee aan het spelen uh, voor, heel even voor de laatste aflevering, want dan dacht ik van, goh ja, liever wat vers, ver, verse dingen op de plank, verse ideeën, dan, uh, dan in herhaling vallen. Maar nu gaan we toch nog een laatste keer een top 5 doen, dat is top 5. Films die we ontdekt hebben, individueel, dankzij de podcast gedurende ons achtjarige bestaan. Uh, het concept is simpel, hein? we gaan van vijf naar één en twee films die we zelf ontdekt hebben dankzij de podcast. Eh, misschien door een mede-host of omdat, omdat we het zelf gekozen hebben voor een uh, Stockholm-syndroom. Of hoe dat, je uh, kunt misschien duiden als je de naam zegt, als je de film zegt van waar dat precies kwam. En uh, ja, ik dacht toen ik eraan begon, oei, dat is een moeilijke opdracht. Maar ik ben er eigenlijk redelijk goed in geslaagd om... Uh, om er, om er vijf van te... Hè. Moet ik te werk gaan zijn, ga ik ze bieden? zeggen. Maar dus Sven, helemaal mag beginnen met uw nummer vijf. Mijn Ontdekkingen. Nummer vijf, uh, is besproken in aflevering 19. Hmm. Um, met denk aan Dieter Troblin, maar ook aan de podcast, <laughs> <laughs> is voor mij op nummer vijf de film Taxi Driver van 1976. O, ik had on die, de eerste ik... seal of approval. Ja, ah, denk... juist, want, want hij had... Hij had... Hij vond dat Marie te slecht en daardoor had jij die film niet gezien. Ja. Ja, hè? Ja. Straf. Sorry, Sanne, ik nog iets aan het zeggen. Nee, dat was het. Ja, dat wil ik zeggen. Ja, ja. Aflevering 18, Taxi Driver. 19, 19. 19, Taxi Driver. Maar? Ja, ik, ik, de methode dat ik gegaan ben, ik, ik, ik heb heel veel, heel veel films eigenlijk een eenzelfde quotering gegeven. Dus, ben ik, dus ik had heel veel keuze uit 8,5 Gizmo-films. Dus daar ben ik een beetje aan het kijken geweest van uh, wanneer hebben we dat gedaan. En ik ga eigenlijk van recente aflevering naar hele oude aflevering hoppen. Dus uh, ik heb op nummer 5, uh, hele recente geplaatst. Uh, namelijk Interstellar. Omdat dat nu een film was dat ik al uh, door jullie al een paar keer geforce-feed was. Uh, en ja, ik was de enige van de twee die dat nog nooit niet had gezien. En dat is toch eh, algemeen gekend een hele goede film. Dus uh, daarom heb ik Interstellar op, op, uh, op uh, 5 gezet. Met een score van, van 8 gizmo's. Ik ben wel vergeten van uh, welke aflevering, maar volgens mij 197 of 96 gaat dat worden. een van de laatste ja, 197 ja, dat gaat, gaat dat geweest he? zijn. Uh, mm -hmm. Dus dat op nummer 5: Interstellar. Well, wat ik eigenlijk nog in de intro wilde zeggen is de films dat we nu gaan opnemen, zijn voor ons eigenlijk de ontdekking tijdens de podcast geweest. Dus als je als luisteraar nog wat op je watchlist wilt zeggen, zetten, zijn dan nu misschien ja. nog potentieel ja. 15 films die... Ja, maar we zetten er de aflevering ook altijd bij, hè. Voilà, voilà. Maar dat je nog op je watchlist kunt zetten, Hoe ben ik te werk gaan. Ik heb eerst uh, titels die me spontaan in het hoofd uh, schoten, genoteerd, dat ik dacht, ja ja, die film en diene film, dat ik ze wel echt wel weet dat ik via de podcast ontdekt en dan ben ik gaan kijken naar mijn quotering erop. en bij sommigen was dat toch wel niet zoveel van quotering, dan dat ik eigenlijk dacht dat was dus die heb ik dan bij honorable mentions opzij geschoven, andere honorable mentions zijn films die ook wel de top 5 zouden kunnen gehaald hebben maar die eigenlijk qua quotering ongeveer in dezelfde ja. range zijn dat is een beetje hoe dat ik te werk ga en mijn nummer 5 is een film uh, eigenlijk is de rode draad eigenlijk vooral bij mij doorverrast allee uh de meeste, meeste van die films kende ik natuurlijk al van naam. Net zoals dat gemaakt ook al Interstellar of Sven Taxi Driver al van gehoord had, maar dat nog niet gezien had. Op nummer vier is een film van 1994 die Sven volgens mij Op ooit opgelegd had. Op vijf. nummer vijf, ja. Een film van 1994 uh, die Sven ooit uh, opgelegd had um, in aflevering 80 En die film had ik zeven gizmo's gegeven. En ik eigenlijk wel, uh, ja, dus aflevering 80 het zal al een paar jaar geleden zijn, ik heb hem op Blu-ray, maar nog niet herbekeken sindsdien. Uh, maar welke ik eigenlijk heel graag herbekeken. Want het was echt een verrassing dat ik. Allee, dat natuurlijk niet zo aankomt, want het was een verrassing. Het is een western en een comedy van Richard Donner. Met Mel Gibson, de Mel. Jodie Foster en James Garner. En trekken voor Maverick. Ah, dat was ik, ik, dan, ik vergeten dat hij daar zo door. Ja, was dat vergeten. Ja. ja. Dus ik ben benieuwd, als ik hem nu nog een keer opnieuw zie, of dat, dat dan de verrassing even hoog heeft, of dat het zo het verse ervan af is, of de verrassing toch wel de quotering bepaalt. Dus uh, mijn nummer 5, Maverick. Mijn nummer 4 is een film uit 1958, die we besproken hebben in aflevering 111. Weet het? Weet het? Ja, ik weet ik, ja. ja, Ice Cold in Alex. Ja. Inderdaad. Cold de elftig aflevering onder een elf. Nee, staat ook bij mijn honorable mentions. Staat ook bij mijn honorable mentions. Ja, ik vond dat een leuke ontdekking door de podcast, maar ook door Edgar Wright. Ja. Ja. Edgar Wright. Ja, het was Edgar Wright. Nee, Edgar Wright. ja, er is één film die die onlosmakelijk zijn er meerdere, maar het is één film dat ik niet kon. Vermijden, omdat die echt onlosmakelijk verbonden zal zijn voor eeuwig en altijd met de Gremlin Strike Back film podcast. De film die we besproken hebben in aflevering 6, dus ik ga van heel recent naar heel oud, dat was ook de eerste uh, seal of approval film in de historie... Ah, niet Taxi Driver? Nee, nee, Wages of Fear staat bij mij op... Ah, uh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. dus mijn uh, eerste 8,5 film, laten we dat zeggen. Ja, dus besproken in het Stockholm-syndroom. Dat was een bart geld die je naar voren gebracht heeft. Dat was door u dat ik die film heb leren kennen. Mm -hmm. En ja, het heeft een speciaal plaatje in mijn hart natuurlijk hè, daardoor. Uh, de rest van de ja, proevers wel... heb, ik, heb ik zo echt genegeerd. Omdat ik zo wist van ja, oké, okay, dat, zijn, dat zijn sowieso films dat ik en heel goed vond. En is ook een silo hè Ja, maar dat was nu ook omdat, dat zo, omdat ik zo ja, recent... ik kon Taxi Driver niet... Eerder. Ja, 10, ja. Maar het is wel waar. Beetje of 4 was wel de eerste keer dat we echt zo met drie. Dat, dat, was dat gevoel, gevoel oh, We ja. vinden alle drie gewoon van. Weet je, hoe zeldzaam dat, dat ging zijn de komende acht jaar? Ja, wel, nee. Dat was inderdaad <laughs> nog een moment dat wij dachten van, oh, amai, dat gaat hier iedere week van datum zijn of zoiets. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Maar daarom, Le Salaire de la Peur, uh, vond ik ja. wel de moeite, film met 1953, om uh, op nummer vier te zetten. 8,5 gizmoes. <laughs> mijn nummer vier uh, is ook een film die ik zeven gizmo's gegeven heb ik moet wel zeggen er zijn films bij mijn honorable mentions die meer dan zeven gizmo's hebben dus het is echt een beetje een organische ja. opgevoel gebleven niet bij de nummers zoals ik meestal doe uh, het is een film van uh, 1966 en ik denk dat ik hem zelf uh, naar voren gebracht heb in een Stockholm syndroom maar ik had hem zelf ook nog niet gezien uh, een film die heel verraste, heel hard verraste, en dank bij alle drie in de smaak gevallen is, behalve één scène dat Sven echt niet van weest, moest weten, en waar we alle drie wel akkoord waren dat het een beetje een rare scène was in de film. Het is een film van 1966, van John Frankenheimer, met Rock Hudson in de hoofd rondtrekken like over Seconds. seconds. Ja, ja, ja, ja. Aflevering 60 besproken. In aflevering 60 hebben we Seconds besproken, en dat was toch ook wel een film die voor mij toch wel ook altijd gelinkt was in aan de podcast. Dat is, met, met, met, dat is toch de Seconds is waar dat die de, de, de, de driver dan persen is met zijn voet op een gegeven moment. Hè? Ja, zonder ja, Easy Riders zijn ja. ja, ja, ja. dat er zo ja. in zit. En wat drugs of, of zo. Dus uh, mijn nummer vier. Ik heb een beetje vals gespeeld. Mijn nummer drie zijn er twee. Oké. Okay. Um, omdat ze um, niet echt besproken zijn in de podcast, maar wel onrechtstreeks door de podcast uh, in mijn uh, first time viewings van. Uh, die jaren zijn terechtgekomen. Mm -hmm. um, de kan, ene he. film is een film die ik zelf heb aangebracht. met hem te zien en te zeggen: Man, dat moeten we zien. Um, en ik wil dat ook gaan zien, maar niet echt voor een segment. Uh, besproken in 101, in mijn first time viewings, denk ik. Um, film van 67 is uh, Le Samurai, Samouraï oh, ook, hè? Maar dat ook besproken. Zeker. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Want ik vind dat niet zo heel goed. Ja, ik weet dat nog dat Bart... Uh, en ik denk dat ik dat naar voren heb gebracht. Oh ja, nee, dat weet niet. Misschien dat hij nee, hem ik, naar voren gebracht ik had al, dat, Ik, ik heb kan... dat op een, op een markt gevonden in Frankrijk. Maar ik had een Samurai al gezien toen ik op filmschool zat. Dus dat voor mij was... Uh... Allee, dat kan zijn hè, dat, uh, dat hij hem naar uh. voren gebracht heeft, maar ik kan dat wel al gezien, sowieso. Oké. Okay. Dus Samurai en een andere is de film die ik met Bart in de cinema ben gaan zien... Ah, uh, uit 1971 ja. besproken in aflevering 52, Wake in Fright. Mm. Ja, nee. ja, ik ken ik niet naar Letterboxd geweest. Ik heb echt nog de afleveringstitels gekeken. Ah, dat en en was Fright, een leuke oefening. Ja. Wake in Fright ging er inderdaad kunnen tussen staan. Want dat was, ja, dat, was, dat was ook echt een goede cinema cinema-ervaring. Oh, dat was dat echt... hebben we nooit gedaan. We gingen ooit een keer als de top 10 cinema ervaring doen. En we hebben dat ooit voorbereid, volgens mij. En toen het is er niet van gekomen, die aflevering. En dat is dan verdwenen of ah, zo. Oké, okay, dat, dat kan ik me, me niet meer herinneren, of dat was toch ooit een plan? Was dat niet, Sven? Minder toch ooit een keer, ja, ja, ja, minder een keer over het samen, alleen minder een keer over die ge... gebrainstormd. Maar dat was ik Maar even Dat is wel van. echt. Allee, dat is een, een cinema-ervaring die mij altijd zal bijblijven. Ja, wel, dat, was dat was gedaan. En ja, we ik keek nog al zo. Hoe ja. was dat? Ja. Dat was ook. Ik weet Ik moest niet werken die dag of ik was vrij. En hij had gezegd, ik ga er naartoe en dat is met ja. Donald Prisons. En ik dacht, en, goh ja. En ik. zit hier al drie dagen thuis. Kan ik ga, ik ga in de auto springen? En ik kom af. Ja, zo'n week na middag, was dat ja, ja, top ervaring, ja. Uh, en het is aan Maarten. Mijn nummer drie, uh, ik, ik, ik denk dat ik bij ieder iedere film wel uit een ander segment komt van, van de, uh -huh. de acht jaar aan uh, Kremlin Strike Back. Um, op nummer drie staat de film uit 1962, besproken in aflevering 21, in het segment Roll the Dice. En de reden waarom dat ik die heb, de film heet Whatever Happened to Baby Jane, was dat omdat dat een film was dat ik al lang wilde zien. En door de podcast, wat dat heel vaak gebeurde, is dat ik eindelijk ook zei van, ah ja, maar nu wil ik die zien. Want ik heb die mm -hmm. zelf ook opgedragen. Dus uh, ook een 8,5 film. Um, uh, ja, en in het eerste jaar dat we bezig waren, hebben we die besproken in 2016. Dus uh, Whatever Happened to Baby Jane uit 1962. Ik weet nog dat ik zo John, met John Crawford en, en Betty Davis zag... Dat wat, dat, die film loste mijn verwachtingen in ook. En dat was gewoon fan. dat ik dat wist van... Oké, okay, nu wil ik die film zien. Eindelijk, door de podcast, lost verwachtingen in. Dus uh, daarom staat die op, uh, op nummer drie. Roll the dice, is dat een, een bumper die we al hebben? Ik weet niet dat er al veel in zit. Zoals Walter Capio. Okay. Walter Capio. Ja. ja de, de, de dobbelsteen die geschud worden uh, en toen zo... Een, een, generie, een muziekje van een pc-gokspel uit de jaren 80 dat ik op YouTube gevonden. Oh, yeah. Dat over snelden, of zo, als ik me goed herinner. Ook zou ik in mijn oren. Maar uh, wat ik wel ging zeggen, inderdaad, Roll the Dice. Ik heb wel gemerkt met mijn, met mijn lijstje op te stellen van ontdekking. Gremlin Strike Back 2.0. Ja? Ja? Dan is dat wel weggevallen, zo de ontdekking. Bij mij. Allee, dat, ah, ja, dat ja. was veel minder, veel minder. Uh, risico's pakten, om, te, om het maar zo te zeggen. Ja. Vroeger hadden we het als Stockholm-syndroom en rolde the Field nou wel ook soms een keer, vond ik. Ja, maar minder. minder. Om minder hoesting aan voor brol te kijken, zeker met onze vrije tijd. Ja. Met uh, mijn nummer drie is geen uh, Besproken in aflevering 98. Dat is een comedy van Preston Sturges met Eddie Bracken uit 1944, dat uh, eigenlijk uh, ons aangeraden werd door Tim Milans. Mijn zomerspecial met Tim Milans. Volgens mij was dat die film dat hij uh, ja. aangeraden had om te, om te zien. En toen heb ik over Hail the Conquering Hero. Uh, ik sla die een beetje door elkaar met Best Days of Our Lives... Het ene is een comedie, het andere niet, maar een beetje, ik denk dat we die in dezelfde periode ja, en, zien Ja, en, en, en, en A letter to three wives heb ik ook nu, de laatste tijd, dat ik dat ook zo'n beetje Ik weet dat die, dat, ja, dat verhaal was veel anders motor. is, maar... Ja, die... maar dat was ook dat was in de, in de lockdown dat we die hmm. gezien. hebben. Um, maar dus mijn nummer drie ontdekking dankzij de podcast was Hell the Conquering Hero van Preston Sturges 1944. Mijn nummer 2 is een film die onlosmakelijk altijd verbonden zal zijn met Strike Strikeback Film Podcast. Film met 53. Besproken in aflevering 6, onze eerste seal of approval, Wages of Fear. Ah, ja, toch, overlap, ja. Ja, ik kon die niet negeren ook. Nee. Ja. Ja. Ja. Misschien ik heb die, nieuw... die nooit gezien als de podcaster niet was geweest. Ja, wel, ja. net daarom. Ja. Kijk, hoeveel de luisteraars, want die zullen al een paar jaar niet meer op de first-time viewingslijst. Nee? Ja, en ziet hem nu, voordat je de remake uh, gaat bezien. Ja, Henk, dat niet online komt, eind januari op Netflix? Ja. Wat hè? Ja. Er is uh, een remake gemaakt. Ah ja, ja, die, ja dat is juist. Ja. Die op Netflix inkomt, maar ik ja. dacht dat dat eind januari was. Straight, straight to Netflix. Uh, is die ja. reeks zelfs? Of is het een reeks? Ah, ik de denk wat, wel dat ik daar hoor, waarin had dat, dat een reeks ging zijn. Ja. Maar in elk geval kijk naar de origineel en daarna... En naar <laughs> Ja, van William Friedkin. Uh, dat eigenlijk bijna even goed is, maar ja, het is natuurlijk niet origineel. Um, dat is aan mij, Mijn... Ah, nee. Ah, ja, het is aan u. Mijn nee, nummer twee? U, een... Ja, waarschijnlijk, Ja. Hè? ja. Dus uh, ja, ik ja. had al een uh, film dat ik zelf naar voren heb gedragen. Een film dat Bart uh, naar voren gedragen heeft. Sven, het is nu aan u. film uit, uh, besproken in aflevering 139 in het John June-segment. Weet je dat nog? Van vond eigenlijk wel superleuk, John June. Um, Mississippi Burning uit 1988. Ja. Ik, uh, ik weet nog dat ik daar echt een, een, een grote verrassing vond... Uh, en, en ja, dat, dat ik volledig onder de indruk was door het spel van Gene Hackman. En dan inderdaad de combinatie met, uh, met Inkscale, maar Willem de er nog een keer bij. Ja. Ja, van vond daar vond dat goed Dus ik heb ook weer 8,5 gegeven. En uh, dan ja, hopte ik nu naar 131. Uh, derde favoriete film aller tijden. En, ja, wel. Maar ik denk dat dat een van de... Ja, ik zit, we zitten nu al later natuurlijk 131. Maar dat dat echt zo een was van ook dat ik zei van... Ja, ik ben heel blij dat ik die eindelijk gezien heb. En dat was dan door, door Sven. Toch wel dezelfde thematiek, uw top drie. Mississippi Burning, JFK en Born on the 4th of July. Amerika. Dus, uh, ja, ja. ja. Amerika and the Deconstruction of America. Ja. Wat mij dan uh, een betere mens maakt dan... Hè? Voilà, voilà. <laughs> dan uh, James Woods. <laughs> of John Voight. Uh, of John Voight. Uh, mijn nummer twee is een film die onlosmakelijk uh, verbonden zal blijven met de Gremlins Strike Back. Film podcast. Uh, Jan Verheijn had er ons ook nog onder ons voet voor gegeven dat we die film uh, dat hij door ons in zijn collectie beland is. Het is een film van 1971 die Sven en ik fantastisch vonden dat ik 7,5 gizmo's gegeven heb een oorlogsfilm dat Maarten iets minder vond om een of andere bizarre reden met Pietro Toel oh. en Fili Monnet, en geregistreerd door Pieter Yates dat een beetje een patroonheilige van ons geworden is met de Diep die we besproken hebben, The Friends of Eddie Coyle hey, maar jij had ook de Krul gedaan, uh, Bullet en Guns of Navarro. Krul, krul. Nee, nee, ook ja, Krul gedaan. En, uh, maar hier heb ik het natuurlijk over Murphy's War. Ja. Uh, met fantastische luchtfotografie. Daar Maarten uh, niet zo enthousiast voor was, om een of andere reden. Uh, Murphy's War, 7,5 Gizmo. Aflevering, 100, uh, nee, aflevering 71. Trouwens, nu is er een indicator-versie van, denk ik. Hè? Of, of een ja, kan die. Ken die? Ja. Het is die dat Jan Verheijn ook moest komen van zijn vrouw of zo. <laughs> <met die dat. laughs> Murphy's War nummer 1. Sven? We zijn op nummer 1. Nummer 1. Take a guess. Oeh, dat, is, dat vind ik wel moeilijk uh, nu. Wacht, wat worden we nog van Siels over? Ah, The Big Heat. Frits Lang. Nee. Ah. Het is een YouTube-film. Ah ja, Patterns. Patterns. Ah, in juist. 1956, besproken in 135. Dat is de film waar ik... Ik heb die s morgens... Ik was vroeg wakker. Ik heb die niet alleen in de living op een ochtend gezien, waarbij ik toch nog altijd vind dat s morgens films kijken de beste kijkervaring ever is. Omdat je dan helder bent. Ik doe dat en, ook heel graag, ja. Geen afleidingen. Ik ken naar XCV te veel aan het pees wat er mijn dag nog moet gebeuren uh, smorgens. En, en ik, ik zag die film op aanraden van Bart. Ja. Om dat jij in, in, je zoek, in je geschiedenis ook had zien staan, van Rod Serling. Ja, oké, ja voilà. Daardoor was ik iets van ik Rod Serling aan het opzoeken. Ik vond dat een ontdekking van, allez, van het hoogste niveau. Ik vond dat geweldig. Mijn nummer 1. Uh, uh, gaan we naar 172. In het uh, Three of No Kind segment moet dat geweest zijn. En Bart heeft het daar juist al verklapt. Dat was de film dat ik zodanig van blown away was, dat... Ja, de, de het seizoen mocht stoppen, Allee, of toch het filmjaar Lang. mocht stoppen inderdaad. The Big Heat staat bij mij uh, op uh, nummer 1 Film uit 1953, maar toen ik dat zag, ik was echt volledig flabbergasted Daardoor ja, echt een, ik vind dat nog altijd een, het is een fantastisch goede film. Ja, jaar als Wages of Fear. Ja, klopt. Ja, 53. Goh, dat is, uh, een van de beste filmjaren ooit, 1953. <laughs> <laughs> <laughs> dus uh, dat, maar die, die heb ik negen kismos ge gegeven. Uh, ja. Dus daarom staat hij ook op nummer 1, bij mij. Uh, mijn nummer 1 heeft een halve gizmo minder dan mijn nummer 2 Maar kijk, het was niet bij de nummers dat gegaan Maar instinctief En uh, deze film van 1987 Dat was Zo'n verrassing uh, Ik heb dan ook direct de soundtrack uh, gekocht online Tweedehands, ik weet niet, ebay ofzo of, uh, Ik weet niet meer waar uh, Sindsdien die no nooit meer opgezet natuurlijk uh, dat ik ook ondertussen... was niet beschikbaar, maar een paar jaar geleden is die dan toch op zo'n uh, Kanaal Plus of zo uitgebracht, op Blu-ray. Uh, dus een film van 1987, een actiemisdaadfilm van 96 minuten, dat we in aflevering 40 besproken hebben. Uh, een film geregistreerd door Walter Hill, met in de hoofdrol onder meer... Nee, met in de hoofdrol Nick Nolte en Powers Boot ja. en Michael ja. Ironside. Ja. Extreme Prejudice. was een film dat ik nog nooit van gehoord had... Um, op dat moment, of zo kun ik, ik hem naar voren gebracht ze dat, dat ik hem op een andere podcast hoorde passeren dan of zoiets. Maar fuck, ik vond dat een goede film. En nou ja, als ik wat dacht, zo, mijn nummer 1, voordat ik begon te researchen, dacht ik, ja, Extreme Prejudice top 2 of 3 voor, voor mij toch wel. En toen ik mijn, mijn, mijn titels zat, dacht ik van, ja, op 1. Jerry Goldsmith Music. Ik ken hem hier liggen op, uh, op Blu-ray, nog altijd niet opnieuw gekeken. Ik denk dat hij misschien een beetje had tegen van op het in mijn hoofd zo goed gemaakt is, maar Extreme Prejudice vorige een heel week, onbekende film. Vorige week nog aan gedacht om, om die te herbekijken. Maar niet gedaan. Nou, Nee, niet gedaan. Ik nu van de week ik ook aan het denken om die her te bekijken. Oké, okay, hebben we nog honorable mentions om de luisteraars nog wat meer? Uh, nee? Ik, ik, heb er niet meer, ik, heb, ik ben gestopt met, uh, met noteren. Even, dan al. Hoor, ik hoor dan de big heat en al heel de conquering hero. En dan ja. denk ik, ja, the best, of, best years of our lives. Ja, allemaal... ja, best years of our ja, lives. Ja, absoluut. Okay. Ik, kan, ik kan, had uh, eerst een lijstje gemaakt voordat ik mijn top 5 Dan kijk zat Ik zal het zeggen. Eigenlijk, mijn nummer 5 was eerst, toen ik mijn quotering mijn zag, mijn 5 was de aflevering 35. Q the winged serpent. Uh... Leuk. Van Larry Cohen, maar ik kan dat maar 5,5 gegeven? Dat vond ik raar. Maar ik dacht, oh ah ja, oké. Okay. Uh, een andere film die ik ook maar 5,5 gegeven heb, maar dat ook wel on top of my mind was. Aflevering 97, Alligator, ja. van Robert Forstert. Ik vond dat eigenlijk een goede film, maar blijkbaar toch maar 5,5. Uh, kijk eens hier per, uh, per getal, uh, per quotering. Uh, aflevering 111, Hold Back the Down, uh, 6,5. Uh, ah, aflevering Hold Back the Dawn. Ja, dat is een zwart-wit ja. film. Ja. Ik, ik weet... onder aflevering met uh, Ice Cold in Alex, uh, trouwens. Ik, ik, ik weet totaal niet meer waar dat is, Holdback. Ik down. ken hem zelfs op uh, Eureka-release, volgens mij. Uh, ja, ben. ik heb die ook op zo... Mij, is dat, dat, dat geen Arrow zelfs? Van... Pijs ja, dat voor jouw verjaardag cadeau gekregen net van ons. Hold ah, zou so kunnen. Maar kun, is dat geen Arrow? Ja, boutique ik weet niet meer, juist. Uh, ja, maar ik kan, ik kan veel titels zeker want het denk oh, wat is dat, jongen? titel had nog nooit van hoorden. Ah, we hebben dat besproken of wat. Wacht, hé, we zaten op 6,5. Nog 6,5 eh, ook een ontdekking. Maar eigenlijk was de film, de andere film de grotere ontdekking, maar dat was vf, allez, van dezelfde regisseur, Madame de eh, van ja, ja, uh, ja, ja, Max ja. Ofelus. Dat had ik wel maar 6,5 gegeven. En Lola Montes, zes maar. Maar terwijl ik, ik weet nog, ik was op uh, vakantie, ik had Lola Montes en ik vond dat zo goed, maar blijkbaar toch te kritisch geweest. Zo'n lekkere 7 ja. uh, gizmo's aflevering 171 dankzij Sven, Blue Collar ja. oh ja, ja. Uh, jammer van het einde maar kijk, uh, aflevering 78, 7 gizmo's Hush Hush Sweet Charlotte een beetje de nevenknie van uh, whatever, whatever Happened to Baby Jane. Jane voor mij beter Ja, ik denk bij mij ook, uh, als ik me goed herinner uh, uh, kijk, aflevering 99, 7,5 en half gizmo's Best Years of Our Life ook 7,5 uh, voor Ice Cold in Alex, uh, aflevering 111. En mijn laatste, honorable Mansion, aflevering 56, 7,5 gizmo's. Uh, 7 gizmo's uh, Mildred Pierce, ook met uh, Jane Crawford. Shall de John Crawford. Ja. Ik zie er nog eentje in mijn kop te bieden. The General. Oh, ah, Sherlock. Ja. Um, uh, van van nee, nee, nee. Busserky, bedoel je? Ja, van Jane Bervoet gekregen. Ah, ja, ja, ja. Als uh, op de recht. Zo, dat was aflevering 199. Um, sorry voor de old boy. Uh, maar dat maak ik... No cool. problem, old boy. <laughs> Oké, okay, skinny human. Ja, maar ja, natuurlijk... we weet er nog niet van wat dat is. Hè? Uh, dus Sven eigenlijk moest het allee, moest nog een keer gebeuren hein, voor het einde van deze podcast. Ja, voilà, Tot, de traditie het was, moest... Het was lang geleden. Dat <laughs> <ja, laughs> is ja, heel lang geleden. Nu, nu nog al die opnames met de verkeerde micro en het is volledig compleet. Maar de laatste, <laughs> ja. hè. Ja, zeg, en dus t-shirts... Ja, eh uh, of iets anders, maar Google dan gremlinstrikeback big cartel. Ik denk dat de link ook de link staat ook op ons Instagram denk ik. Ja... Ja, in de stories zeker of zo. Maar... Uh, ja, ietsje duurder dan, dan, dan de vorige t-shirts, maar ja, ietsje chiquer. Hè. Ja, oh, kijk, ja. Het, is kleurkes. Uh, het is met kleurkjes, uh, het is met Het is met maar kijk, mag, een keer, uh, mag een keer speciaal zijn ook. Hè. Dus het is wat duurder, maar het is eigenlijk vooral niet voor onze, onze spaarpotten spekken, het is eigenlijk vooral voor de kosten te denken, helaas. Ja, het is dus eigenlijk Want, voor... Dat ik shirts voor... kostte maar voor 6 euro en dat ik ze voor 25 kon verkopen dat kostte een keer wel verdiend, maar eigenlijk... Uh, het is eigenlijk voor is de, de, de lustwaard te Plezier, nee? want het gaat Eigen, eigenlijk wel. rechtstreeks naar, de, naar, het, naar het in stand houden van de aflevering op SoundCloud. Hè? Ja, ja, maar ja, toch een jaar waarschijnlijk. We zullen hier, dus, zijn nou hier echt een omzet draaien, dan is het misschien twee jaar, maar we ja. zullen inderdaad zien. Ja, ja zeg, en uh, we moeten eigenlijk nog iets zeggen. Um. Ja, maar, ja, we moeten nog iets zeggen. Ja, want met het, de, de merch kondigt eigenlijk het einde aan, nog een keer, van... Uh, de Gremlin ja. Strike Back filmpodcast, maar, maar, maar we hebben nieuws, Sven. Ja. Wat zijn we echt? Ja, de, was voor. <laughs> ah, wel, <laughs> ja. Ja, wel, ja. Ja. Ja, allee. Um, ja, allez <laughs> Hoe moeten it, we dat Doe het gewoon. Um, de, uh, rip, ja. rip of the band-aid, <laughs> <laughs> Nee, dus... Um, Maarten uh, Melon en, en Sven de Ridders gaan uh, verder met een filmpodcast. Ja. Um, met een uh, ronkende titel: Gremlins Back to Back. Nou. Ja. En wij zullen ook twee wekelijks te horen zijn. Mm -hmm. um, en het logo. Zullen we nog niet prijsgeven, of al wel prijsgeven? Nee, dus op nee, de radio. Nee, de ja, nee, social. Wat dat we gaan doen is, vanaf <laughs> zodra dat aflevering 200 uh, uh, online staat, gaan we ervoor zorgen dat uh, al de social media kanalen, e-mailadres, uh, dat dat allemaal klaar is. Um, maar het is dus zo ja, dat Sven en ik uh, verder doen. En, uh, we, nee, nee, nee. Niet verder doen. Iets anders. Ja, doen. we doen iets anders. Maar we doen het ook met een andere naam natuurlijk. Want ja, ja, ja, ja Gremlin Strike Backfilm Back podcast, dat is Indefinite Hiatus. Inde en dat, indefinite Hiatus. En dat bestaat uit drie hosts uh, waarvan uh, ja, Bart de Duitse... Uh, Even achterblijft dan, hè? In die indefinite dus uh, Die kordaat die, die, die uitgestapt is, bedoelde. Die, die, die uitgestapt is, ja, dat, dat mag nu ook wel gezegd zijn, hè? Ja, dat is nu ook wel duidelijk, uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, maar nee, dus uh, ja. we, Sven en ik uh, hadden al redelijk snel besloten van uh, we gaan er nog even mee doorgaan en we hebben dat dan een soort in een ander jasje gestoken. Maar, uh, ja, en we hebben ook een beetje, ja, allee, we wilden daar ook een beetje naar het einde toe van dit zeggen, want anders, ja, allee. Maar we wisten dat al een tijdje langer ja, in. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja en die Mithijs wist het ook zag ik eens een mail want de snalenhalingstekentjes stond er iets. Was daar, daar heb was, ik is niet opgelet, ja, is dat je, ja. vri is dat je vriend, niet? Dat is dan maat van mij, ja. ja de, kijk, kijk, kijk, kijk, Vanaf de release, van, vanaf afleveringen tot het bittere einde had hij tussen aanhalingstekens gezet. Oh Was dat ja, de, maar ja, ja, maar ja, ja maar misschien die dat vooral, toch, of, de, of niet ah, Nee, maar er zijn toch ook veel uh, luisteraars die, die, die schrijven van ja, misschien komt hij jaarlijks nog één keer terug. Of zoiets met mijn lijstjes, ja. met top 10. Maar altijd kan, hè. Wat dat nog altijd kan. Oh, ja, ja, maar, dus, we willen wel stressen dat luisteren nog allemaal naar aflevering 200, want het mag gezegd zijn Bart is met een heel tof idee op de proppen gekomen ik denk dat, dat, uh, dat er heel veel luisteraars er ook blij mee gaan zijn met wat we gaan doen in aflevering 200 uh, maar ja kijk, vanaf daarna, dus dat zal mei zijn denk ik, hè uh, kunnen jullie, al kunnen de luisteraars overstappen, als ze dat willen, naar Gremlins back-to-back? -back. Gremlins back-to-back. -back. Zonder eten en zo, zal dat dan zijn. <laughs> <laughs> Now, was that civilized? No, clearly not. Fijn, but in no sense civilized.